Bommel, Hoorspelserie naar de verhalen van Marten Toner in de bewerking van Peter Tenuil. Gusta Teens-Gerritsen vertelt het ontzollen. U kunt dat niet zo zien omdat ik van de radio ben en niet van de televisie. Maar in de afgelopen jaren ben ik behoorlijk vergrijst. Dat komt door deze hoorspelaankondigingen. Die vergen het uiterste van mijn emoties. Hoe kan ik weer verjongen? Ik wil ontzollen. Lente dat jaar aanbrak, vloot een schrale zuidwester om de torens van Bommelstein, terwijl er regenwolken langs het zwerk joegen. De bomen waren nog kaal, maar toch waren er voor de geoefende waarnemer al tekenen van het ontluikende jaargetijden te ontdekken. Zo ontpropte zich de eerste florisanten in het natte gras. En over de weg reed de auto van dokter Lapidar, die zich na een bezoek aan het oude slot huiswaarts spoedde. De gewetensvolle arts rekende het tot zijn plicht om heer Bommel aan het einde van de winter aan een grondig onderzoek te onderwerpen, en zo ook nu. Wat zei dokter, heer Olivier, als ik zo vrij mag zijn? Veel, heel veel, als je begrijpt wat ik bedoel, over verzadigde lobben en verplakte banden die op de vleesklier geslagen zijn. Rust en nog eens rust. En voor het slapen een druppeltje valeriaan. Ik vrees het al met uw welnemen. Oh. Dat wordt weer sjouwen, dacht ik. Oh, het is heel vreselijk. Weet je wat hij zei? We worden allemaal een dagje ouder. Dat zei hij. Terwijl ik in de kracht van mijn leven ben, zoals iedereen weet. Een bobo wordt niet oud. Zeg nu zelf. Zoals u wilt, heer Olivier. U moet maar denken, iedere wolk heeft een zilveren randje, en eens moet iedereen het hoofd neerleggen. Zal ik u een glaasje oude port inschenken? Omdat heer Bommel rust moest houden, had Joost hem de volgende morgen zijn ontbijt op bed gebracht. Er stond hem iets van een schoonmaak voor de geest... En hij dacht dat dit een geschikt moment was om de eetkamer eens een goede beurt te geven. In de loop van de tijd waren er heel wat stofnesten onder het kleed geveegd, die hij graag onbemerkt wilde verwijderen, en met deze gedachte begon hij het meubilair in de hal te schouwen. Het trof hem dan ook onaangenaam, toen hij daar zijn werkgever ontmoette. Maar heer Olivier, wat doet u hier? U kunt toch beter nog een uurtje onder de dekens blijven met uw krantje en de ochtendpap? Uh, ik heb er genoeg van. Van het krantje krijg ik hard water en, en de pap hangt bij de keel uit. Ten slotte heeft beweging in de frisse lucht nog nooit iemand kwaad gedaan, terwijl het hier een band is. Oh. Heer Bommel gaf een ferme ruk aan zijn bolle sjaal. Maar jammer genoeg bleef het breiwerk aan de kapstok haken. zodat hij uit de muur getrokken werd. en hem met een doffe boven de ogen trof. Nou, oh, ach, dat komt er nu van. Ik voel het aankomen op uw leeftijd, als u mij toestaat. Hebt u zich bezeerd? Het tegendeel. Hoofdpijn bedoel ik. Buitenlucht. Het is hier een bed. Maar de buitenlucht viel niet mee. Uit het westen joeg de wind een kille regen voor zich uit... die het gaan bemoeilijkte door moddervorming op de weg. Heer Olly bestuurde dan ook met geknepen ogen de oude schicht. Frisse beweging in de lente heeft nog nooit iemand kwaad gedaan, bedoel ik. Hij zette zijn kraag op omdat hij merkte... dat hij zijn das bij de schoonmaak had achtergelaten. Ook had hij last van de buil... die zich op zijn kruin begon te vormen en lelijk klopte... Maar hij zette koppig door. Peter daar bij de kachel zitten. Rust en nog eens rust, zei die dochter. Ha, De onzin. Een bommel wordt nooit ouder. Dat moest zo gestudeerd iemand weten. Ha. Geërgerd veegde hij enige regendruppels weg... en omdat hij daardoor geheel verblind raakte... kwam zijn voertuig in een brede plas terecht waarin het slipte. Met grote tegenwoordigheid van geest drukte de bestuurder op de rem, maar omdat dit de toestand alleen maar verergerde, rukte hij het stuur om en gaf vol gas, de auto schoot slingerend op een gebouw af, dat boven op de heuvel stond. Het was de garage waarin een zekere heer Morzel zijn autoherstelplaats had gevestigd. En het was tegen de muur daarvan dat het trouwe voertuig tot stilstand kwam. Dat was mijn buitenmuur. Als dat kapje niet van uw rijdende schroothoop gevallen was, had u zich lelijk kunnen bezeren. Dat hield u mooi tegen. Sch sch schroot? Welk schroot als u be bedoelt wat ik begrijp? Het is, het is, de, het is de oude. Oud is die? Maar het is even goed zonde om er zo'n prak van te maken. U ziet er trouwens niet goed uit. Moet u u als Oh, hoofdpijn, die, die, die, die had ik al. Zoek beweging in de buitenlucht. Dokter is zelf kwakker. Rust en nog eens rust. Dat is wat te zeggen. Op uw leeftijd moest u niet meer in zo'n stuk oud roest gaan zitten, heer. Nog, nog brutaal ook. Weet u wel wie u voor u hebt? Die, dit is de oude bommel en, en ik ben hier schicht. Als u hem even maakt, kan ik verder rijden. Even maken? Nu! Mm -hmm. Het karretje is goed voor de schroothoop. Ja, dat ding moet even oud zijn als u. Laat het maar hier, dan geef ik er een geeltje voor. Uh, maken. Een schicht wordt nooit oud. Moet alleen soms gemaakt worden. En rol speelt geen geld. Vooral goed maken, zodat hij weer de oude wordt. Hij meent het. Dat wordt het gekste karweitje dat ik ooit heb opgeknapt. Joost was bezig om het meubilair weer in de eetkamer te dragen... toen Tom Poes aanbelde om te vragen hoe het met heer Bommel ging. Toevallig dat u dat vraagt, heer. Als ik het kort mag samenvatten, zou ik zeggen... het is een harde dobber. Ik moet toch al bergen verzetten in dit oude pand. Ja, ja, maar hoe gaat het met heer Olly? Zo, zo. We worden allemaal een dagje ouder, zei de arts, met u goedvinden. Maar heer Olivier heeft daar oh. geen oren naar. Toen ik hem zo'n ochtendpap op bed bracht... hing die hem de keel uit, zoals hij mij mededeelde... toen hij mij voor de voeten kwam lopen... Hij wilde beweging hebben in de buitenlucht... en toen is hij per automobiel weggegaan... zodat ik hoop dat hij geen ongeluk gekregen heeft. Ten slotte word ik er ook niet jonger op... en ik maak me ongerust, dat mag u best weten. Hm. Het lijkt me dat die dokter zelf oud is. Hier Olly is soms een beetje moeilijk, maar hij is zo sterk als een beer. En een ongeluk? Ik heb nog nooit gemerkt dat hij er iets ergs van heeft overhouden. Maar dit keer toch wel. Kijk, daar komt hij aan... Het stuurwiel nog in de hand met uw goedvinden. Uh, mijn naam is Bom, uh, Bommel. Kan iemand mij uh, soms zeggen waar ik woon? Ik ben een beetje verdwaald. Uh, door de regen, als u begrijpt wat ik bedoel, nadat ik het stuur ben kwijtgeraakt. Uh, van de schicht bedoel ik. Uh, het lijkt erop dat heer Olli dit keer lelijk de weg kwijt is. Hij heeft zeker een botsing gehad en, en zijn hoofd gestoten. Of zou hij werkelijk een dagje ouder worden? Dat kan ik me van hem niet voorstellen. Maar aan de andere kant Tompoos bleef daarover tobben en toen hij thuis de krant inkeek, viel zijn blik vanzelf op een berichtje dat over hetzelfde onderwerp ging. Het gerucht gaat dat de president van de Internim een aanval van cementering gekregen heeft. De heer A.W. Steenhakker, die tot de bovenste tien gerekend kan worden, is niet meer een van de jongsten. Men vraagt zich af of zijn leeftijd hier een rol speelt. In ieder geval zijn de gevolgen ernstig, want de aandelen kelderen. De volgende morgen ging Tom Poes al vroeg naar Bommelstein om te kijken hoe het met heer Oli was. Het weer was opgeklaard en een zachte wind uit het zuiden voerde de geuren van ontluikend groen en de verwaaide stem van Joost met zich mee. Heer Oli, Kom van dat dak af. Ik waarschuw niet meer. Hoe gaat het? Niet zo goed. Heer Olivier zit op het dak oh. waar hij niet naar reden wil luisteren. En heeft opnieuw zijn havermout laten staan. Ik heb er een zwaar hoofd in, jongenheer. Wat te doen met uw goed vinden. Op de omloop van de toren stond heer Bommel achter de kantelen in de lucht te staren. Zonder aandacht aan het gebeuren oh. om hem heen te schenken. Wat doet u daar, heer Olivier? Eh, ik, ik zoek... Hm? De, de trap naar de slaapkamer zoek ik. Voel me lang niet goed. Te veel buitenlucht, oh, mijn... bedoel ik. Joost heeft ramen opengelaten. toch hier lelijk voor mijn tegenstel. Uh, kom maar mee. Hm? Ik, ik, ik breng u wel naar beneden. Ja. Hm, het is erger dan ik dacht. Wat er gisteren gebeurd is, weet ik niet. Maar ik ben bang dat hij op zijn achterhoofd gevallen is of zo. Hier moet iets aan gedaan worden. Je hebt gelijk, Joost. Heer Olli is werkelijk niet goed... We moeten hem zo gauw mogelijk naar de dokter brengen. De dokter? Daar was ik al bang voor. Denkt u dat hij er iets aan doen kan? Rust en nog eens rust, zegt hij altijd. En ik vraag me af of het wel de juiste geneeswijze is. Ik ben bang dat het bij Olivier van de leeftijd komt, wanneer ik zo vrij mag wezen. En dokter Lapidaar is zelf ook zo jong niet meer. Maar er schijnt een nieuw middel te zijn dat daar tegen helpt. Ik las toevallig vanmorgen in de krant over de een of andere president die daarmee behandeld wordt. De, de, en het, um, De trap. De trap naar mijn slaapkamer bedoel ik. Ik voel me niet zo lekker. Je kunt beter een taxi bellen. Ik denk dat heer Olly gisteren een auto-ongeluk gehad heeft, want de oude schicht is er niet. We gaan die oude dokter Lapie daar naar dat middel vragen waar je het over hebt. Hier woon ik niet. Bommelstein bedoel ik. ik. Ik wil naar huis. Ik heb hoofdpijn. Ja, ja, dat ja. weet ik. En daarom zijn we even bij de dokter. Ja, maar. U hebt uw hoofd gestoten. Ja. Maar als u nu maar doet wat hij zegt, zult u vlug genoeg weer de oude zijn. Een bobbel wordt nooit oud. Dat moest je weten. Even. Hoofdpijn, dat ja. is het. Hij is hier een bende? Hm, een beetje wel. Dat was waar. Het grasveld bij de voordeur van dokter Lapidar... was bezaaid met een ordeloze troep medicijnflesjes en pillendozen. Deze dokter is ook niet meer een van de jongsten. Uh, maar hij kent u nu eenmaal. Uh, hm. Hij laat wel op zich wachten. Uh, Misschien kunnen we beter een andere gaan zoeken. Oh, het klopt. I in mijn gedachtenleven, leven, als je begrijpt. Uh, oh. Ver kwam heer Bommel niet. Oh. Want op dat moment werd het raam oh. achter hem opengerukt... En een grote fles Valeriaan trof hem op zijn buil, zodat hij met een zucht tussen de weggeworpen medicamenten belandde. Ondersteund door Tom Poes krabbelde hij moeilijk overeind. En toen de arts eindelijk de deur opende, dropen de rustgevende middelen hem nog langs het gelaat. Een spoedgeval, neem ik aan. Breng hem maar binnen. Heer Olly is niet wel. Hij is raar, suf en verstrooid. En ik ben bang dat hij zijn hoofd gestoten heeft. En de fles die u uit het raam gooide, heeft hem ook geen goed gedaan. Valeriaan, dat is te veel Valeriaan. Ik eh, zie dat zo. Ouderwetse Rommel, weg ermee vooral op zijn leeftijd. Oh, maar hij is niet oud. Hij is even oud als die was. Oh, dat komt in orde. We zullen hem weer de oude maken. Oh. Tegenwoordig hebben we een nieuw middel. Daar wilde ik u juist naar vragen. Joost las zoiets in de krant. Precies, de solkuur. Die is nogal kostbaar, maar geld speelt voor heer Bommel geen rol, waar? Het is een wonderbaar middel dat mijzelf van alle geriatrische verschijnselen heeft afgeholpen. Ik ga me erin specialiseren. Slikt u dit maar in. Eén drupje sol aangelengd met wat water. Uh. Dat is genoeg voor het begin. En het kost slechts duizend florijnen. De kuur heeft echter een oplopende reeks. De tweede week bijvoorbeeld, tweemaal daags een druppje. En daarna is de patiënt rijp voor de echte kuur. Met een verwijsbriefje van de huisarts natuurlijk. Men is daar zeer stipt in. Ik geef de patiënt nu zeven druppels mee. Iedere dag één druppje, niet meer. Terwijl de geneesheer zo sprak, was er een grote verandering oh. over heer Bommel gekomen. Het is weg... Dat gekloppen, uh, geklopt, bedoel ik. Het overstemde bij denkleven. En dat is heel hinderlijk voor een heer van mijn stand, zegt u nu zelf. Weg met al die kwakzalverij. Deze druppels zijn beter. Uh, ik wil er wel een litertje van hebben. Uh, voor alle zekerheid, bedoel ik. Dat gaat niet. De kuur bevindt zich nog in het beginstadium. Oh. En we moeten dus voorzichtig zijn. Met het oog op bijverschijnselen, begrijpt u? Ja, ja. U moet de volgende week terugkomen, zodat ik u kan onderzoeken. Hmm. En waar haalt u dat spul vandaan? Wat gaat u doen als uw voorraad op is? Ja, dan heb ik genoeg verdiend om zelf een echte kuur te beginnen. Ik heb al een plaatsje in het kuuroord besteld. Toen ze even later de artserij verlieten, stak heer Bommel een pijp op en hmm. keek met herwonnen levenskracht naar het flesje dat hij gekregen had. Hmm druppels sol. Het is niet veel, maar één druppel heeft van mij al een nieuwe heer gemaakt, als je begrijpt wat ik bedoel. Laten we naar huis gaan lopen, met het oog op de frisse lucht. Wat jij, jonge vriend? Hmm. Hmm? Ik, ik weet het niet. Hmm. Die genezing is wel erg vlug gegaan. Ja. U moet voorzichtig zijn. Hmm. We kunnen beter een taxi nemen. Bah. Heer Olli betrok. Maar dat duurde niet lang. Voor de ingang van het belendend huis had hij een fraaie sportwagen in het oog gekregen... en hij verhaaste zijn pas. Waarom een taxi? Als jij zulke slappe spieren hebt dat je dat eindje niet kan lopen... kunnen we toch die wagen nemen? De buurman heeft hem op het ogenblik niet nodig, zo te zien. Maar dat is diefstal. Ja. Dat kunt u niet doen. Oh, oh, dat kan ik best. Wedden dat het sleuteltje erin zit... Nou, zie je wel. Iemand met dat soort auto vergeet altijd het eruit te halen, zoals een heer dat doet. Kom maar gerust mee. Met een vlugge greep trok Tom Poes het flesje met de wonderdadige zoldruppels uit heer Bommel's jaszak... en bleef op de stoep achter. Het geloei van de wegrijdende sportwagen was echter niet onopgemerkt gebleven... want de eigenaar van het voertuig, de popster Flipper Field... Had het geluid van de motor herkend en snelde verwilderd zijn huis uit. Hela, ze stelen mekaar? Ja, zeg, wilt u aangeven doen? De agent Stappers, die daar juist zijn ronde deed. Als u mij even uw naam en het nummer van het desbetreffende voertuig wilt opgeven. Wat naam? Pak hem, hij is net de hoek om. Ja, daar heb ik niet genoeg alvast aan, hè, maar ik heb hier mijn pottofoontje en als ik nog weet wie en wat, dan kan ik het doorgeven. Zo'n pretrijder komt niet ver als we er op tijd bij zijn, hoor. Heer Bommel was zo aan de oude schicht gehecht, dat hij zich zelden in een ander voertuig voortbewoog. Het rijden in Flipperfields wagen was dan ook een nieuwe ervaring voor hem, waarvan hij erg genoot. Dat kwam natuurlijk door de geneeskrachtige soldruppels die hij had ingenomen, maar de voortjagende heer was zich daar niet van bewust. Met gillende banden ronde hij de straathoeken en omdat hij geen aandacht schonk aan verkeerslichten was hij al spoedig de stad uit. Op de stille landweg liet hij zich geheel gaan door vol gas te geven, terwijl het voorjaar hem om de oren ging. Oh, ik wist niet dat ik het eenmaal had. En hier in de kracht van zijn leven staat voor niets als men probeert hem tegen te houden. Maar, maar, maar wat is dat voor gehuil achter me? Oh, politie. De stakkers proberen natuurlijk me in te halen, maar ze kennen de kracht van de bommel niet. Kijk, als ik deze bocht nu afsnijd, zullen ze vreemd staan te kijken. Met deze gedachte reed Hilbert het hek af dat een wegkromming omzoomde en daverde er met zo'n snelheid doorheen dat de paaltjes uit de grond werden gerukt en hij zijn tocht door het weiland kon vervolgen. Dit terrein was tamelijk heuvelachtig. En omdat het niet op snelverkeer was berekend, vertoonde de grond heel wat gaten. De auto schokte dan ook nogal en de bestuurder voelde zich een beetje draaierig toen hij zonder remmen de helling afkwam. Daaraan was het waarschijnlijk te wijten dat hij te laat de rivier opmerkte die door het landschap kronkelde. Oh, oh, oh. Brigadeer Kloppers en agent Snorga, die de achtervolging ordelijk over de weg hadden voortgezet, sloegen het ongeluk vanaf de brug gade. Dat was te verwachten. Allicht, uh, die, die lolrijders doen maar raak. Uh, het is toch hun wagen die denken ze. Uh, maar deze komt van een natte kermis thuis. Dat zou ik ook denken. Dit karretje is van een beroemde zanger. Flipper Field van de popgroep De Guwels. Je weet wel. Nou, die zal hem krijgen en anders zijn fans wel. We zullen proberen die pretmaker uit de slik te halen... ...voordat het te laat is om hem op te schrijven. Dat zou zonde zijn. Tom Poes had intussen de bus naar huis genomen... en hij haaste zich naar Bommelstein om te vragen of heer Olly er al was. Praat er niet van, jongeheer. Op een heel betreurenswaardige wijze. Door de politie thuisgebracht, als ik zo vrij mag wezen. Oh, Zodat ik ja. me afvraag wat de buren wel zullen zeggen. Hij heeft een hele lelijke bekeuring aan de broek gekregen... zoals men mij mededeelde. Wegens het rijden in een auto van een hooggeplaatste ster... die hij in de poeier gereden heeft. In de rivier, om juist te zijn. Oh. De auto bedoel ik niet, de ster. Ja. Dat is niet zo best. Erger dan ik dacht. Hoe is het met hem? Heer Olivier is vol water gelopen en zijn toestand is ernstig. Ik stond net op het punt om naar de geneesheer te telefoneren toen u hem aanbelde. Oh. U begrijpt wel, het hoofd loopt me om. Wat het toch al deed u de schoonmaak en zo. Ja, Soms ja ik, dat uh, begrijp ik. Wat? De dokter moet maar zo gauw mogelijk komen. Ten slotte is het zijn ja. schuld, want hij heeft heer Bommel een nieuw soort medicijn gegeven. Zoldruppels, die hier in dit buisje zitten. Ik heb het hem afgepakt, want ik vertrouw ze niet. Die ene druppel die hij inslikt, had een vreemde uitwerking. Het is niks voor heer Olly om zomaar in de auto van een ander te gaan rijden. U spreekt met Slot Bommelstein. Kunt u me doorverbinden met dokter Lapidar? Is er niet? Uh, het is nogal dringend met uw goedvinden. Oh, juist. Dank u. Dokter Lapidar is onverwacht vertrokken voor een kuur, zegt men. Men zal een plaatsvervanger sturen. De plaatsvervangende dokter die na een poosje verscheen, zag er enigszins verwilderd uit. Goedendag. Waar is de patiënt? Ik heb haast. Ik moet verder. Maar het is ernstig. Door de schuld van uw voorganger, zegt de jonge heer. Ik ben er nog zo vrij om. Maar um... wie daar even chaos achtergelaten? De doktersdienst heeft mij aangewezen om daar orde in te brengen, maar hoe kan ik dat doen als alle gegevens ontbreken? De ouders schijnt alles meegegeven te hebben aan de vuilnisman. Waar is de patiënt? Boven, in zijn slaapkamer. Hij is er slecht aan toe met uw welnemen. Als u de trap opgaat, hoort u wel waar dat geroep vandaan komt. Hij belt trouwens ook nog. U kunt het niet missen. Wat zijn de klachten? Uh, ingestort. Omdat ik in het water viel, terwijl ik in een auto zat... ...zodat de politie mij moest leegpompen voordat ze me konden opbrengen. Uh, wie bent u eigenlijk? Ik wil een druppel hebben. Waar is mijn flesje? De invallende geneeskundige kwam reeds na een paar minuten weer neerslachtig de trappen af. Het is wat ik vreesde. De patiënt vertoont een beschadigde voorhoofdsknobbel en water in de luchtpijp. Maar dat zijn bijverschijnselen. Hij heeft zool geslikt. En dat is de oorzaak. Het was maar één druppel. Dat is al genoeg. Oh. Als men er één gehad heeft, kan men er niet naar buiten. Hm. De oude dokter Lapida is er zelf het slachtoffer van geworden. Want hij gebruikt het tegen zijn kwalen. Hmm. Het middel werkt verjongend. Zie je? Mm -hmm. Maar het is wetenschappelijk nog niet getest. En ik durf het niet voorschrijven. Omdat het gebruiken van wel eens rare gevolgen zou kunnen en hebben. Waar komt dat spul vandaan? Is het verboden? Nee. Heel wat staatslieden en andere magnaten gebruiken het al. En dan kan je niks beginnen. En waar het vandaan komt, weet ik niet. Kom. Ik maar heer Bommel dan? Wat moet er met hem gebeuren? Ik vrees dat hij opgenomen moet worden om een ontwenningskuur te ondergaan. Voorlopig heb ik hem een rustgevend spuitje gegeven. Meer kan ik niet voor hem doen. Goedendag. Dit lijkt me een gevaarlijk goedje. Alleen voor magnaten en zo. Ja, ja, je moet er heel wat geld voor hebben. En het is nog niet eens goed onderzocht. Hm, als ik nu maar wist waar het vandaan komt... Excuseer, heer. Ik was zo vrij de krant te lezen nu hier Olivier er niet toe in staat is. Omdat het zonde is van het nieuws dat toch al zo snel verjaard. Zodoende las ik hier weer iets over die verjongingskuur. Zou dat toch iets voor hem zijn, vroeg ik me af. Het is door Argus geschreven. En het gaat over de presidentdirecteur van de internim, die last van zijn kwalen had, ja, zodat de aandelen kelderden. Ik weet er alles van. Ik... Zelf ben zo vrij twee stukjes te hebben die steeds minder waard werden. Die president is naar een kuuroord gegaan. Hij schijnt er helemaal op te knappen. En over een paar weken is hij weer helemaal de oude, staat hier. Dat moet het kuuroord zijn waar dokter daar het over had. Misschien is het wat heer Olly nodig heeft, Joost. Dat doet me genoeg om het goed te vinden. En uh, denkt u dat mijn stukjes nu weer zullen stijgen? Kijk, ik heb hier een buisje met zoldruppels. En ik wil wedden dat die ook gebruikt worden in dat kuuroord. Maar die invallende dokter die zei dat het middel nog niet getest is. Daarom ga ik het laten onderzoeken, Joost. En voor de eerste dagen doe ik vier druppels in dit kopje voor heer Olly als die weer wakker wordt. Ik geef hem niet meer dan één per dag, hoor. Hij kan er niet goed tegen. Het is een hele verantwoordelijkheid. Maar als je er nu thee op schenkt en hem iedere dag een slokje geeft, heb ik intussen even de tijd. Laten we hopen dat heer Bommel niet te veel last van bijverschijnselen krijgt. Eén slokje? U hebt gemakkelijk praten met uw welnemen. Mm -hmm. Maar hoe kan ik dat ene slokje in de hand houden als er bijverschijnselen opduiken? Ik moet te weten komen wat erin zit. En ook wat dat voor een kuuroord is. Professor Prilowitzkowski was in het stadslaboratorium bezig met de objectie van zuren... Toen Tom Poes binnenkwam. Nou, wat is dan los? Ik heb hier een buisje waar een geneesmiddel in zit. Wat? De dokter noemde het zoldruppels, maar hij vertrouwt het spul niet. Wilt u eens onderzoeken wat het is? Bah, oh. zoldropfen? Oh. Waar? ik heb vernomen van deze schwindel. Het is een ganz onwetenschappelijke, nieuwmodische artsenaar met ongehoorde begeleidersverschijningen. Nog lang niet rijp om een leidende te verschrijven. Maar. Wellicht kan ik mij daarop wetenschappelijk bezinnen. Uh, duurt dat lang? Dat kan ik ja niet zeggen. Oh. Soms geven deze zaken een onverwachte reactie. Hoppla, daar heeft men het. Maar anderzijds kan men de schedel daar breken en dan neemt het meerdere manen. Hm. U zult van mij horen. Nee, zo lang heb ik niet de tijd. Ik hoop dat de krant me beter kan helpen. Oh. Margus, ik heb een artikel van je gelezen. Iets over een uh, verjongingskuur of zo. Ja, dat klopt. Leuk stukje, hè? Ja. ja. Er was heel wat over te doen, want die grote lui willen dat soort dingen voor zichzelf houden. Dat snap je. Ja, dat begrijp ik, maar dat lijkt me verkeerd. Als er een middel is om jong te blijven, moet iedereen het kunnen gebruiken. En niet alleen bovenbazen. Daarom wil ik van je weten waar dat kuuroord is. En Dat kan ik je niet zeggen. Maar... Krantengeheim, je weet wel. Nou ja. Het middel is trouwens niet voor iedereen, want het is een beetje prijzig. Een mm -hmm. kwestie van geld. Die solkuur. Ja. Alleen voor figuren van formaat. Niks voor jou, baasje. Nou, het is niet voor mij. Maar ik vertrouw die onderneming niet. En heer Bommel zou er het slachtoffer van kunnen worden. Aha, Bommel. Mm -hmm. Nou, vooruit. Ik zal zien wat ik voor je kan doen. Mijn baas is toch met vakantie. En als je het mij vraagt, is hij ook naar die kuurbedoeling. Nadat hij een kort gesprek had gevoerd, wendde hij zich weer tot Tom Poes. Net wat ik dacht. Ze zijn erg geheimzinnig met die solkuur. Hm? En ze hebben er een soort vereniging voor opgericht die onder elkaar moet blijven. Hmm. Maar ik zal je het telefoonnummer van die club geven. Okay. Dan komt er wel iemand om te kijken of de patiënt geschikt is voor het lidmaatschap. Terwijl Tompoes zo doende was, had heer Bommel zich hersteld van de rustgevende prik die de ja. dokter hem had toegediend. Ja. Al spoedig werd de rust in het oude slot Bommelstein dan ook weer verbroken ja. door zijn klagende stem. Ja. En daarop werd zijn wankele gestalte bovenaan de trap zichtbaar. Joost, Joost, waar zit je toch? Het is al dag en ik wil naar beneden. Moet ik dan alles alleen doen? Het was duidelijk dat hij nog een beetje last had van de inspuiting, want hij keek niet goed waar hij liep. Zodoende bereikte hij de bovenste treden op onvoorziene wijze oh. en verloor nu geheel oh. zijn wankeleven. Oh. Oh, oh, oh, oh. Joost, Joost, waar zijn mijn druppels? Hier ben ik al, heer Olivier. In dit kopje zitten vier druppels oh. en ik ben zo vrij geweest er verse thee op te schenken. Dat maakt je ja, ja. smaak aangenamer. Maar u mag niet meer dan één ja. slokje per dag nemen, zei de jonge heer. Anders gebeurde ja. ongelukken. Zeer Net nu ik met de verantwoordelijke taak bezig ben. Wilt u zo goed zijn dit kopje even vast te houden, Olivier? werkelijk open doet. Eén slokje. Vooral niet meer. Op heer Bommels gelaat was een beluste trek verschenen. En zijn blessures terzijde schuivend, deed hij een begerige greep naar het theekopje. Helaas had Joost geen erg in de gemoedsgesteldheid van zijn meester. Omdat hij al onderweg was naar de voordeur, waar nu voor de tweede keer gebeld werd. Ik kom voor de solkuur. Ik moet het verwijsbriefje van de dokter zien. Is de patiënt zolvabo? Wat bedoelt u met solvabo? Ik kom voor de solkuur. Ik moet het verwijsbriefje van de dokter zien. Er is hier geen sprake van een wijsbriefje. Maar er is wel een patiënt. En dat is heer Olivier. Oh, daar staat hij. Zo sprekende wees hij naar heer Bommel, die net bezig was... om het kopje met thee met de soldruppels tot op de bodem te ledigen... zoals te verwachten was. Maar ondanks zijn gretigheid had hij het gesprek toch opgevangen. En hij haastte zich naderbij. Heer, hier is geen patiënt. Hier is een heer in de kracht van zijn leven. die alleen maar zo duur dat een druppeltje nodig heeft om de oude te blijven. Ik uh. kom voor de zoonkuur. Oh, prachtig. Dat is nu net wat ik ziet. nodig heb. Een kuur, als u begrijpt wat ik bedoel. Die, die kuur waar de dokter dus de het over had. Zo fabel. Uh. De kuur duurt negen weken in een prettige omgeving met verantwoorde ontspanning. De kuur is in een experimenteel stadium en kost 100.000 florijnen. Uh, de gevolgen zijn voor rekening van de patiënt. Uh, oh, Horen eens, ik wil die kuur doen. Geld speelt geen rol. Er staat dat dus niet te zeuren? Hieronder even tekenen. De kuur is in een experimenteel stadium en kost 100.000 florijnen. De gevolgen zijn voor rekening van de patiënt. Uh, maar, maar, maar, maar, maar die rekening interesseert me helemaal niet. Ik, ik, ik wil een flesje hebben. Hieronder even tekenen. De hier is in een experimenteel stadium. Ja. Nu werd het heer Bommel te veel. Met een krachtige beweging duwde hij het voorgehouden papier opzij... maar daarbij raakte hij de hand van de ander aan. En omdat deze onder stroom bleek te staan... voer er een sterke elektrische lading door de ontstelde heer. Juist op dat moment stapte Tom Poest naar binnen... om heer Olly te vertellen dat hij de Solkuurvereniging had opgebeld. De kuur duurt negen weken in een prettige omgeving met verantwoorde ontspanning. Heer Olly! Tom Poes rende op de geschokte heer Bommel af om hem op de been te helpen. Maar voordat hij dat had kunnen doen... sprong deze zelf al veerkrachtig overeind. Ik zal jou ontspanning geven. Manieren leren bedoel ik. Ik zal, ik zal... Kalm, meneer eh, Olly, kalm. Eh? Dit is allemaal ja. erg slecht voor u in uw toestand. Je moet u vooral niet opwinden. Ik heb geen toestand. Ik ben ijzersterk, dat weet iedereen. Nee. Als ik op tijd mijn flesje mag krijg... Oh, mijn flesje, die vlegel daar heeft de scholk hier. Terwijl hij me met een papier staat te sarren... en de fonken uit mijn tegenstel laat springen... als ik aan het einde van mijn krachten ben. Hoe krijg ik nu mijn druppel... Doe dan toch iets, Tom Die druppels zijn gevaarlijk. En dat ventje deugt niet, anders zou hij geen elektrische lading bij zich hebben. Ik heb hem alleen maar opgebeld, omdat ik hoopte dat hij zou vertellen waar dat kuuroord is. En die kuur kunt u beter vergeten, vind ik. Niks vergeten. Ik voel wat mijn gestel nodig heeft. En daarom zal ik over mijn trots heen stappen en, en dat papier van hem tekenen om op krachten te blijven. Voordat mijn dagen geteld zijn. De bezoeker had er intussen genoeg van gekregen. Hij sloot zijn tasje en liep langs de openstaande buitendeur het protest op. Ho, ho, ho niet weggaan. Ik zal ondertekenen. Blijf staan of ik mag aan ongeluk. De vreemdeling liep met vlugge pas de tuin in en beklom het heuveltje dat naar de fontein leidde. Maar heer Bommel had nu eenmaal een besluit genomen en omdat hij niet van plan was dat zomaar te laten schieten, zette hij dravend de achtervolging in. In zijn opwinding vergat hij de uitstekende wortel van de oude eik, zodat zijn voet erachter bleef haken. Oh. In zijn val schoot de wandelstok waarmee hij zich gewapend had uit zijn vingers en kwam tussen de knieën van de vertrekkende gast terecht. Oh. Deze was daar niet op verdacht en hij tuimelde zijwaarts in het vijver. Oh. Waar, waar, waar, waar is die? Waar, waar is die solfiguur ineens gebleven? Ik moet hem spreken met het oog op mijn toestand die ik wil tekenen. Hij is in de vijver gevallen. Oh. Kijk, daar ligt hij op de bodem. Oh, Daar, daar, daar ligt hij. Hij beweegt helemaal niet. Zou, zou het erg zijn? Hm? Het ziet er niet zo best uit. Nee. Misschien houdt zijn valhelm hem onder. Oh, er, er, het komt door mij. Ach, oh, wat heb ik gedaan? Zo'n jong, onschuldig leven. Ik ongelukkige... Uh, red hem toch, Tom Poes. Ah, moet ik dan alles alleen doen? Tom Poes klom al op het muurtje. Maar heer Bommel was zo van soldruppels en berouw vervuld... Uh, dat hij zich met een sprong de water begaf om de drenkeling te grepen. Uh, oh. Kom, op. U weet toch dat hij onder stroom staat? Ja. Gered. Maar de stakker haalt geen adem. We moeten... Pak aan, jonge vriend. Hij is ook niet langer elektrisch. Misschien is hij zijn lading in het water kwijtgeraakt. Of anders is het een slecht teken. Slecht teken? Wat bedoel je? Bedoel je soms dat... Maar het doet dat toch iets? We moeten kunstademhaling toepassen. Go dan toch, voordat hij de laatste adem uitblaast en ontslaapt. Uh, als je begrijpt wat ik bedoel. Tompoes probeerde de valhelm van de drenkeling te verwijderen, maar dat viel niet mee. Er was niets van een sluiting te bespeuren. En het enige wat hij kon doen was met alle macht aan de hoofdbedekking trekken. Oh. Ja, maar pas dat toch op. Dat kan niet goed voor hem zijn. Je moet hem leegdrukken terwijl je zijn armen en benen op en neer beweegt en hem lucht inblaast. Dat staat in het boekje. Nou, doe dan. Nee, eerst moet dit snertding eraf. Ja. Maar het zit vast. Ja, Ik vraag me af hoe hij het ooit over zijn hoofd gekregen heeft. Ja. Ja. Ja, ja, nou ja, la, la, laat mij maar weer doen. Eerst de valhelm uittrekken. Met het oog op lucht natuurlijk. Als ik nu eens... Uh... Huh? Een <tie> beetje naar links, hè? Huh? En een beetje naar rechts. Hij voelt nogal hard aan. Huh? Ik zou die een soort harnas dragen. Ach, huh? huh? niet. We moeten opschieten. Begrijp je er niet wat het is het hoekje om te gaan? Ik zelf heb zonder flesje oog in oog gestaan met de laatste adem... die ik uitblies, zodat ik weet wat er in de stakker omgaat. Help! Huh? Huh? Oh, Hela, oh. u hebt niet alleen de helm, maar zijn hele maar, hoofd eraf gedraaid. Wat heb ik gedaan? Oh. Dit is een halsmisdaad. Oh, Met mij is het afgelopen. Hm. Waarschuw de, de, de politie, jonge vriend. Niet zo somber. Nou, Het is een robot. Ziet u wel? Hm. Die helm was zijn hoofd. Kijk, dit zijn gewone draden. Dat verklaart ook waarom die elektrisch geladen was. Hm. Ik vraag me af hoe hij hier is gekomen. Een robot? Hm. Ook dat nog. Terwijl mijn tegenstel flesje sol nodig heeft. Zwarte vlekken voor de ogen en rare borrelingen in het innerlijk bedoel ik. Een robot kan niet denken. Hij moet op de een of andere manier bestuurd worden. Is er dan nergens een gevoelig iemand die zich om een verzwakte heer bekommert? Hier zit ik, omringd door een robot. Terwijl ik ook niets aan jou heb. Ik ongelukkige... Aha, ik zie het al. Daar, achter die bomen. Waar, waar ga je naartoe? Je kan me toch niet alleen laten in mijn nood? Hierheen, we moeten weten oh. waar die vandaan komt. En, en daar staat een helikopter. Oh. Hmm. Die robot kan dit ding niet bestuurd hebben. Hey, hey, dat wordt, wordt dat. natuurlijk op een afstand gedaan. Hey. Hmm? Er zit trouwens nergens een raam. Ja, een vliegmachine, dat zie ik nu eens net. Daarmee kwam die robot natuurlijk uit het kuuroord, waar verzwakte heren hun flesje kunnen krijgen. Ik ga het inwendige van dit toestel eens met een fijn kammetje doorzoeken, zodat ik de flesjesvoorraad vind. En misschien ook wel een landkaart, waar dat oord op staat aangegeven. Men kan een heer niet ongestraft droogleggen. Zeg nu zelf. Niet doen, heer Olly. We weten niet hoe zo'n automatisch geval werkt en er zullen wel allerlei rare apparaten in zitten. Maar het was al te laat. Nauwelijks had heer Bommel zich in de helikopter gewerkt of... En voordat Ton Poes van de schrik bekomen was, begonnen de wieken langzaam rond te draaien. Toen hij toesprong om te proberen het deurtje te openen, was het toestel al aan het opstijgen. Op. Het enige wat hij nog kon doen was het landingsgestel grijpen en dat deed hij dan ook. Een beetje hulpeloos hing hij eraan, terwijl de aarde snel onder hem wegviel. Maar omdat hij goed kan klimmen, werkte hij zich er bovenop. Daar zat hij tamelijk veilig. Want de rond van de helikopter beschermde hem tegen de wind. En hij kon zich daar goed vasthouden. Maar koud was het wel. Vooral toen het vliegtuig steeds hoger steeg. En tenslotte vanaf de grond nog slechts zichtbaar was als een donker vlekje. Dat zich snel verwijderde. De bediende Joost hoorde het geloei van de helikoptermotor. Omdat hij toevallig net zijn transistor had afgezet. En hij haastte zich naar buiten. Ik meende toch duidelijk heer Olivier te horen roepen vlak na Flipperfield en de Gruels, als ik zo vrij mag wezen. Maar waar is hij? En wat ligt daar bij de vijver? Nee, maar een onthoofd lichaam. Een betreurenswaardig ongeval. Deze heer is ter ziele wanneer men mij toestaat. En waar is heer Olivier die rust moet houden? Zou hij hier soms de hand in hebben? Iemand op zijn leeftijd kan zichzelf zo licht vergeten. De helikopter bewoog zich intussen ratelend noordwaarts... En omdat de wind gunstig was, verliet hij al spoedig de bewoonde wereld. Het landschap werd bergachtig. En toen Tom Poes vanaf het landingsgestel naar beneden keek, zag hij niets dan dreigende pieken uit de nevels omhoog steken. De machine koerste er echt moeiteloos tussendoor, zodat het duidelijk was dat hij ergens door een onzichtbare hand bestuurd werd. De Zwarte Berg dat is niet zo best. Koud is het trouwens ook met al die mist. Ik hoop dat dit toch niet te lang duurt, want ik heb geen gevoel meer in mijn vingers. Maar heer Olly leeft nog. Ik hoor hem in de cockpit bonken. Tot zijn opluchting begon het vliegtuig op dat moment hoogte te verliezen. En even later zakte het langs een steile rotswand omlaag in de richting van een vlak stukje aarde. Hij wachtte niet tot het geland was. Maar zo gauw hij durfde, sprong hij van zijn ongemakkelijke zitplaats af. We zijn er. Maar waar... En wat gaat er nu gebeuren? Ik moet oppassen dat ik niet ontdekt wordt, want het is best mogelijk dat hier onzichtbare camera's tussen de rotsblokken verborgen zijn. Tom Poes. Tom Poes! had een schuilplaats gezocht achter een rotsblok en daar wachtte hij gespannen af wat er verder gebeuren zou. Zijn geduld werd niet lang op de proef gesteld, want al spoedig klonk het geluid van naderende voetstappen en uit de nevels die door de kloof kronkelde doken twee gespierde figuren op. Bij de helikopter hielden ze halt. En een van hen legde hun vinger op het deurtje. Wordt geklopt. Duig niet. Duig niet. Is niet R3. Grote heelbaas zegt dat er indringer in zit. Wachten tot gas werkt en lamp aangaat. Poes vroeg zich ongerust af wat ze bedoelde. Maar omdat de toestel geen raampjes had, kon hij niet zien in welk gevaar heer Bommel zich bevond. <telling> niet ver vandaar was heer Olly duidelijk waarneembaar op een televisiescherm. <telling> Ik, ik wil eruit. Ik wil een flesje hebben. Het ruikt hier niet lekker. Benauwd bedoel ik. Is er dan niemand die me helpt? Zeker. Een weinig meer gas zal uw einde verhaasten. Het gebonk in het toestel werd zwakker. En toen het geheel ophield, gloeide het lampje boven de propeller aan. De beide krachtfiguren, die opmerkzaam hadden toegekeken, bonden snel een neuslapje voor en openden met een eenvoudige beweging het deurtje. Nu werd de gedaante van heer Bommel zichtbaar, die roerloos op de grond lag, terwijl grillige gaswolkjes uit de cabine dwaalden. Goed, jij het hoofd en ik de benen. Hm, het is niet zo best. Waar brengen ze hier Olly naartoe? En wat gaan ze met hem doen? Tegen die twee patsers kan ik niets beginnen. En dit is een plaats waar vliegtuigen automatisch bestuurd worden en waar robots huizen. Ik moet voorzichtig wezen. Eerst maar eens kijken waar we terechtgekomen zijn en hoe het hier in elkaar zit. Als ik nu maar wist of hier verborgen camera's zitten, want ik moet niet gezien worden. Zijn achterdocht was gegrond, want overal in de bergkloof was dat soort toestellen aangebracht. Zijn gesluip was dan ook duidelijk te volgen op de monitorschermen in een vertrek dat zich niet ver van daar bevond. Kijk, kijk. Een spion. Een solist die niet vabel is. Hij zoekt het geheim van mijn sol. Maar hij is jong genoeg om aan de andere kant dienst te doen, zal hem daar besluiten. De ouderdom daar heeft hulp nodig. Met deze woorden drukte hij op een knop. En Tom Poes merkte de gevolgen daarvan toen hij de bergwand verliet en op een bloeiende weide terechtkwam. De zon scheen daar door de nevels en hij begon de warmte juist prettig te vinden... toen achter hem... geschrokken keek hij om en zag een brede stalen deur uit de grond omhoog komen. Het gevaarte sloot de rotspleet, die hij verlaten had, geheel af... zodat een gevoel van verslagenheid zich van hem meester maakte. Daar heb je het al. Ze hebben me in de gaten. Niet zo mooi. Nu kan ik hier Olly niet meer bereiken. Voordat een poes daar echter over had kunnen tobben, werd zijn aandacht getrokken door snelle voetstappen. Vanachter een berghelling naderde een dravend figuurtje dat een grote schaal op het hoofd droeg en geen aandacht aan de fraaie omgeving schonk. Die ziet er niet gevaarlijk uit. Misschien kan hij me vertellen wat hier aan de hand is. Wacht even. Kan jij mij ook zeggen wat dit voor een plaats is? Wat gebeurt hier eigenlijk en wat ben jij aan het doen? Ik moet voor het eten zorgen. Hm? Het is al laat, ik heb haast. Er zijn maar weinig sollen en veel gesolden. Hm? Ben jij een sol? N nee, dat geloof ik niet. Wat, wat is een sol? Geen sol? N nee. Ik heb geen tijd voor jou. Het is al laat en ik moet nog langs. 27 gesolden. Oh, dat lijkt me veel. Als jij mij nu even uitlegt wat er met dat gesol aan de hand is... dan kan ik je misschien helpen. Heb jij iets met... Die solkuur te maken. Heer Bommel is hierheen ontvoerd omdat hij soldruppels wilde hebben. en hij ik... doet niks. Je moet je schamen. Ik moet verder. Ik heb haast. Als ik iets te weten wil komen moet ik achter dat ventje aan. Hela! Wat is een sol? En waarom moet ik me schamen? Maar het ventje keek op nog om en snelde in de richting van een bouwvallige hut. Die een eind verder tegen een rotspunt leunde. Voor het gebouwtje zat een baardige grijsaard. Die verdrietig naar de afremmende bezoeker keek. Je bent laat, zoom. Ik zit hier maar te wachten. Begrijp je dan niet wat het is om gesolten te worden? Wachten maar en wachten maar. Ik werd opgehouden. Deze luisel hier wilde een praatje maken. Waar is je bord, Ik heb haast. Ik moet verder. Hier. Een praatje maken. Jawel. En niet aan ouderen denken. Ik zit hier maar. Ik zit hier maar. Ik ben geen luisol. Ik wil jullie best helpen als ik maar wist waarmee. Kan je me dat niet even vertellen? Wie is dat? Geen tijd. Ik heb haast. Nog 26. Nog 26? Dat is geen leven. Maar waarom werk jij dan niet zoals alle jongens zullen? Hm? Wil je ons ouderen soms laten verkommeren? En waarom doet u zelf niets? Het is niet eerlijk om iemand zo te laten hollen. Onbeschaamd. Jongeren werken... En ouderen rusten, zo hoort dat tegenwoordig. Vroeger was het anders. Toen zorgde de grote zon nog voor ons. En toen werden we niet ouder. Maar sinds we niet meer bij het zon meer kunnen komen, gaan de jaren drukken. We krijgen geen zoolwater meer, ventje. Ik begin te voelen dat ik al 187 jaar ben. En wat wil je dan? Niks meer. Wij ouderen worden gesold. En er zijn nu eenmaal heel wat meer ouderen dan jongeren. Je kunt beter aan het werk gaan, ventje. Voor je twee weet ben je oud en dan loopt het af. Voor jou geen zoolwater meer. Wat bedoelt u met het zoolmeer? En waarom krijgt u dat zoolwater uh, niet meer? Vreemdelingen. Hm? Er kwam een vreemde die de grote zool in de grot opsloot... ...en zijn meer voor ons dichtmaakte. Hm. Toen konden we alleen nog maar zolwater krijgen... ...als we hun goud gaven. Maar we hebben geen goud. Hm. En daarom versleten we en werden we oud. Hm. Wie heeft ooit zoiets gehoord? Jong blijven voor goud is tegen de orde der dingen. De vreemdelingen uit het noorden worden vroeg oud... ...omdat ze goud hebben, dat spreekt... Maar nu kunnen ze voor dat metaal jong blijven en, en komen ze naar het Solmeer. Ja, zo zijn ze. En hoe zag die vreemde eruit die de grote Sol heeft opgesloten? Vragen, vragen. Maak dat je wegkomt. Tompoes stond haastig op. Maar omdat hij niet achter zich had gekeken kwam hij in botsing met een Solvrouwtje dat dravend naderde met een kruik op het hoofd. De inhoud daarvan stortte zich uit over de grijsaard. En terwijl ze beiden op de grond vielen, brak het vaatwerk. Het bleek geen pap, maar water te bevatten. Vriendelingen. Mijn kruik. Nu kan ik opnieuw gaan pompen en ik was toch al laat. Wat sta je daar? Jij, jonkie. Hm? Schaam je je niet. Zitten en praten maar. En praten maar. Um zou jongeren moeten rollen om bejaarden in het leven te houden. Hm, ik kan beter helpen door ook met etenswaren te gaan rennen. Dat begrijpen ze eerder dan het verzinnen van een list. Misschien kan ik dan intussen bedenken hoe ik hier Ollie kan helpen. Maar hoe kom ik erachter waar ik hem kan vinden? Al die hutten hier worden door oude bewoond. Ik ben te laat met het water. Mijn kuik is gevallen. Ik moest er nieuwe halen, want ik moest er nog dertien doen. Hoe moet het nu met het eten, en hoe moet het met de ochtendpap die ik vanavond moet rondbrengen? Daar moet jij maar voor zorgen. Ik heb geen tijd, ik heb haast. Daar komt de plomper aan die tegen me aanliep. Kalm maar. Ik ben wel een vreemdeling, maar ik kom niet voor solwater. Ik zal de ochtendpap bezorgen. Als jij zegt waar. Kom maar mee naar binnen. Ik eet sop, ga maar zitten. Ik moet de maaltijd koken voor de kleintjes en zelf even wat eten. Daar heb ik een uur voor. Dat is niet lang. Het is moeilijk om jong te zijn. Je moet lenen aan je kinderen... En je moet de ouderen teruggeven wat ze aan jou geleend hebben. Terwijl je ook nog voor jezelf moet zorgen. Mm -hmm. Dat lijkt eerlijk, maar als er meer ouderen dan jongen zijn, is het lelijk. Ja. Ik zelf zal niet erg oud worden. Nu het Zolmeer is afgesloten. Maar dat is prettig voor de kleintjes. Mm. Een hele troost, ja. Wie heeft het Zolmeer eigenlijk afgesloten? Een machtige tovenaar. Oh. Hij kan alles zien wat er gebeurt. En bovendien heeft hij een glimmende ronkvogel die steeds meer vreemdelingen brengt. Kom, eet ook wat. Hm. Je zult het nodig hebben als je vannacht gaat draven. Hm. Nadat Soppen had uitgelegd waar de hutten lagen die hij bevoorraden moest... zette Tom Poes de pan op het hoofd en begon te draven. Hij raakte echter al gauw buiten adem... en tenslotte bewoog hij zich heigend en zwoegend voort... terwijl de pot steeds zwaarder leek te worden. Oh, wat een werk. Dit is zoiets als trimmen, lijkt me. Om jong en sterk te blijven. Joggen in plaats van solwater. Oeh, die tovenaar heeft hier de beschaving uit het noorden gebracht. Met die gedachte naderde hij de eerste hut... die zwart in het maanlicht lag. En hij vertraagde zijn pas. Ik moet er iets aan doen... Maar ik moet ook te weten komen waar heer Olly gebleven is. Hmm. Toen heer Bommel uit zijn verdoving ontwaakte, oh. richtte hij zich een beetje op uit een donzen dekbed en sloeg een lodderige blik op zijn omgeving. Oh. Die liet niets te wensen over. Een sierlijk baldakijn huifde over zijn rustplaats, waarnaast een fonteintje klaterde en een zacht licht deed het houtwerk glanzen. Maar toch had hij het onprettige gevoel dat er iets niet in orde was. Wat, wat, wat, wat is er gebeurd? Joost heeft iets aan mijn slaapkamer veranderd, zodat ik een zwaar hoofd heb. Niet, niet lekker geslapen bedoel ik. Ik, ik, ik bedoel, waar, waar ben ik? Terwijl hij nog bezig was de vreemde vormgeving in zich op te nemen, werd de deur geopend door een robotachtig figuurtje dat een dienblad trok. Huh, waar, waar ben ik? Ik, ik? ik ken jou. Wie ben jij? Dit is het idee. Rustig blijven. Ja, okay. Er zal goed voor u gezorgd worden als u solvabel bent. Oh, het ruikt goed. Maar, maar waar, waar ben ik? Wat is dit voor een hotel? Hoe, hoe kom ik hier? Er was iets met druppels. Waar is mijn flesje? Er zal goed voor u gezorgd worden als u solvabel bent. Rustig blijven. Uh, druppels. Flesje. Iemand viel in mijn fontein. En ik schroefde zijn hoofd eraf. Terwijl zijn broer nu met spijs en drank aankomt. Zodat ik... Oh nee. Ik begin me te herinneren wat er gebeurd is, geloof ik. In nadenken verzonken verdiepte hij zich in de maaltijd. En toen hij tenslotte zijn bord wegschoof... had zijn geestelijk leven zich geheel hersteld. Oh, Dat was zeer smakelijk. Maar nu zou ik wel eens willen weten waar ik eigenlijk ben. Men kan een heer niet tegen zijn wil naar een hotel brengen... terwijl hij bezig is aan een behandeling tegen zijn kwalen. Al zou ik niet weten welke... Ik heb recht op een flesje met zoldruppels, bedoel ik. Want daarmee ben ik in staat tot dingen waar ik eigenlijk niet toe in staat ben. En ik wens me te beklagen over de soep die te waterig is. Heer Bommel begaf zich naar de deur, maar toen hij de kruk greep om die te openen, bleek die onder stroom te staan. Oh, oh, oh. oh ik had dit kunnen weten. Dit herenlogement heeft iets met de solkuur te maken. En die zit vol elektriciteit. Zoals ik al merkte toen ik geschokt werd door die robot... die een terechtwijzing van mij ontving... zodat ik lelijk bezeerd werd. Met die robot is het daarom slecht afgelopen... nadat hij in het water gevallen was. <lacht> Wacht eens. Water. Dat brengt mij op een idee... Men denkt hier dat men een heer kan lijmen met een voedzame maaltijd... en dat terwijl iemand van stand toch altijd weten wil waar hij staat... ook al probeert men hem tegen te houden met schrikdraad. Maar men heeft buiten de waard gerekend. Door mijn grote ontwikkeling weet ik wat men met water doen kan... vooral als men de soep verdunt heeft. Zo mompelende greep hij de nog bijna volle terrine... en ledigde die met kracht tegen de deur. Ach. De gevolgen bleven niet uit. Er schoot een lichtstraal uit een neerdruipende slik... en daarop dook de kets van de lichten. Ach, kortsluiting. Ach ja, om een list te verzinnen... hoeft Tom Poester niet te zijn... die mij toch altijd in de steek laat als ik hem nodig heb. Het was niet alleen in de kamer van heer Olly... dat de stroom was uitgevallen. Door zijn daad was ergens een zekering gesprongen... en het hele gebouw verviel in diepe duisternis... Dat was natuurlijk heel hinderlijk. Vooral ook omdat de televisieschermen in de controlezaal het niet meer deden. Alleen een noodlampje dat op een batterij werkte, gaf daar nog enig licht. Kortsluiting in kamer 29. Die patiënt is gevaarlijk. We moeten maatregelen nemen? Heer Bommel wilde juist de nu stroomloze deur openen om ah. de gang op te gaan... toen hij een vreemd gesuis oh. boven zijn hoofd hoorde. Het was een dunne gasstroom die door een buisje in de sponning naar beneden geblazen werd. Maar voordat hij dat had kunnen ontdekken, werd hij door een duizeling bevangen en zakte hij machteloos door de knieën. Even later traden er twee robots binnen die de bezwijmde heer op een draagbaar rolden... en hem met geoliede tred door de donkere gang naar een onbekende bestemming droegen. Het was dan ook niet voor niets dat Tom Poes zich zorgen maakte over zijn vriend... Hij had al dravend de meeste hutten van ochtendpap voorzien... maar omdat hij daarna weinig adem meer over had... was zijn pas heel wat trager toen hij tenslotte bij de steile bergwand aankwam. Tot zijn verrassing zag hij daar... dat het dezelfde plek was waar hij die morgen in het dal binnen was gekomen. Hmm. En nadenkend bleef hij staan. Als ik maar over die stalen schuifdeur kon klimmen. De oplossing van al dit gezwoeg voor gesolde ligt aan de andere kant... En daar moet ook dat zogenaamde solmeer ergens zijn. Op dat moment begon de metalen afsluiting te zakken... totdat hij met een schok tot stilstand kwam. Het was nu een klein kunstje eroverheen te springen. En dat deed Tompoest dan ook. Zou dat zakken een valstrik zijn? Wat zit erachter? Natuurlijk zijn hier overal camera's en afluisterapparaten verborgen. Ik moet vooral geen geluid maken. Voor camera's is het hier te donker. Er is iets anders aan de hand. Zou er soms een... Uh... Kortsluiting zijn. Dat was inderdaad het geval, zoals oplettende luisteraars weten. In de controlekamer had de verpleegkundige Gorm een werkpak aangeschoten en nu was hij bij het licht van een noodlampje bezig de beschadigde zekering op te sporen. Maar omdat hij meer verstand had van rustig houden dan van bedrading, kwamen steeds meer leidingen in de lucht te hangen. Het is dan ook te begrijpen dat zijn geknutsel het uiterste vergde van de directeur van deze instelling. Jij kan het niet lukken. Schiet toch op, voordat ze in de vallei merken dat de stroom is uitgevallen. Heel werk, veel touwtjes en schroefjes. Heb dit niet geleerd bij bouwverbaasdienst? Toen heer Bommel weer tot zichzelf kwam, bevond hij zich in een klein vertrek dat verlicht werd door een kaars. Enigszins lodderig staarde hij naar de verpleger die uh. tegenover hem zat en sloot haastig opnieuw de ogen. Maar de ander was niet van gisteren. Nee. Niet meer slapen. Moet naam weten hoe je heet. Huh? Je bent gevaarlijke patiënt, zegt huh? Solbaas. Je hebt heli gestolen en licht kapot gemaakt. Dat mag niet. Oh, ik, ik wil uh, soldruppels. Flesje, uh, bedoel ik. Ik voel me lang niet zo goed als gisteren. Houd niet van elektriciteit. Moet je naam weten. Druppels komen wel. Ja, maar... Heb je een briefje van dokter? Uh, ben je solvent? Uh, ja. Ik ben geen vent... Ik ben een heer en mijn naam is Olivier B. Bobo, zoals iedereen weet. Wat is het hier voor een toestand? Ik wil de directeur van dit hotel spreken, die water in de soep heeft gedaan en schokkende deurknoppen maakt. Gorm stond nog steeds bij de schakelkast te prutsen, toen de verpleegkundige met zijn aantekeningen de controlekamer binnentrad. De bedrading was nu geheel in het ongereden, maar de technicus had de doorgeslagen zekering gevonden en wikkelde daar een draadje omheen. Augenblikje, is zo gebeurd Het zal tijd worden Jullie hebben meer spieren dan hersens Ik zal daar morgen met de patiënt ABS over spreken Zonder techniek kan ik geen verjongingskuur garanderen En jij daar, heb je de gegevens over kamer 29? Papiertje, alsjeblieft Meer spieren dan hersens Dat is zeker Maar wat betekent olie 4B-bomel? Dat herinnert me aan kan dat soms de heer Bommel zijn? Maar natuurlijk, ik had het kunnen weten. Die geruite jas. Haal hem, Gort. Haal hem, Gort. Mij komen, de baas. Uh, dat is maar goed ook. Ik ga me ernstig beklagen. Komt die toch binnen, mijn waarde, Bommel. En sluit vooral de deur. Hè? Want de tocht hier lelijk met al die hoeken en omloop. He, he, he, Sikbok. Bent u de directeur van dit, uh, de, de, de, deze onderneming? De professor, bedoel ik? Inderdaad. De geneesheer directeur, eigenlijk. Ah. Dit is het hoofdkantoor van het Zolkuuroord... Ah. waar men zich onder wetenschappelijk toezicht verjongen kan. Tegen een redelijke vergoeding, natuurlijk. Hm. <laughs> Welkom, mijn waarde. U bent hier weliswaar zeer onregelmatig binnengekomen... En bovendien hebt u geen verwijsbriefje van uw huisarts. Maar met uw beperkte vermogens... Be beperkt? Geld speelt voor mij geen rol. Juist. Vandaar dat we toch tot zaken kunnen komen. Ah. We moeten hier wel stipt zijn. Ja, maar... Deze kuur verkeert nog in een experimenteel stadium. En de kosten zijn hoog wegens het wetenschappelijk toezicht. Ja. Maar ik weet dat u solvabel bent. Ik ben solvabel niet. Integendeel, ik ben heer Olivier B. Bobbel. Met levensgevaar ben ik misdadig ontvoerd yes. door gaswolken. Terwijl ik alleen geen bij zoldruppels heb gehad. En de soep ook nog waterig is. Mijn huisarts heeft me in de steek gelaten om zelf van de kuur te kunnen genieten. En als ik dan in mijn nood om een vervanger roep, komt er een elektrische robot. Noemt u dat een wetenschappelijke kuur? Inderdaad. Ja. De wetenschap zoekt reeds lange tijd naar een middel om het leven te verlengen. Want wat is er mooier dan steeds maar ouder worden en nooit meer te sterven. Ja. Daar hebben de betere standen heel wat voor over, mijn waarde. Ja, natuurlijk. Mm. Hoewel ik het vreemd vind dat eenvoudige lieden daar niet zoveel voor over hebben. Die kunnen hun geld voor nuttige dingen gebruiken. Oh. Ikzelf bijvoorbeeld heb middelen nodig voor het onderzoek naar de Tragionfusie. Dat werk is veel belangrijker. En om het te kunnen betalen... ...mat ik mij hieraf met het doseren van zoldruppels uit de heilzame bron. Die zolbron uh, die wil ik kopen. Dan kan ik druppels nemen wanneer ik ze nodig heb. En ik kan ze uitdelen aan armen en behoeftigen. En in stilte veel goeds doen. Hé, hey, je begrijpt het verkeerd mijn waarde... Het gebruik van die stoldruppels zonder medische begeleiding kan gevaarlijk zijn. Wie die bron heeft, heeft macht over oude stakkers, zoals de bovenste tien en beklagen zware volksleiders en presidenten. Oh, oh, oh. Nee, dit verjongingsmiddel moet in wetenschappelijke handen blijven, zodat het op een verantwoorde manier gebruikt wordt. Maar daarvoor moet de wetenschap natuurlijk beloond worden, want het is een zware taak. Maar ik, ik wil mijn flesje hebben. Als u hier dan even tekenen wilt, ja. het is het gewone contractje... Ah. dat u alle risico's aanvaardt en dat u akkoord gaat met de betaling. Uh. Ja. Op dat moment gingen plotseling de lichten weer aan. En terwijl heer Bommel zich aan een tafel zette om zijn handtekening te plaatsen... spoedde de geleerde zich naar het schakelbord waar Horm nog doende was. Ik heb de A-stroom vastgeknapt, maar rest is kapot geworden. Baas kan beter elektricien opbellen als het telefoon nog werkt. Ik ben tenslotte geen computeraar. Hoewel de elektrische stroom dus slechts gebrekkig hersteld was... schoof ook de grote stalen deur die de kloof afsloot weer omhoog. Daardoor kon Tom Poes niet op zijn stappen terugkeren. Is dit nu een valstrik of was het een kortsluiting die weer gemaakt is? Iemand is ergens druk bezig, dat staat vast. Het is gevaarlijk om hier zo ongewapend rond te lopen... maar ik moet weten wat er met heer Olly gebeurd is. Zou hij bij de patiënten zitten die voor goud jong willen blijven... Zover was het nog niet, maar het scheelde toch niet veel meer. Ik heb het contractje getekend. Nu wil ik mijn flesje zal hebben. Mm, dat spreekt. Maar de tv-schermen werken niet en ik heb geen enkele controle. Zijn er soms inboorlingen binnengedrongen? vraag ik mij af. Het is gevaarlijk om hier zo onbeschermd te zitten. Ik, ik wil druppels hebben. Daar, daar heb ik recht op, omdat ik getekend heb. En bovendien heb ik slaap. Ik zal Gorm en Gort erop uitsturen om het terrein te verkennen. Maar als u slaap hebt, kunt u dit beter in de ochtend drinken. Voor jongen maakt slapeloos. De professor had gelijk. Toen heer Bommel door de verpleger Gort weer naar zijn kamer gebracht werd, voelde hij zijn slaap verdwijnen, zodat hij zich veerkrachtig door de gang bewoog. Uh, doe geen moeite, ik kan het zelf wel doen hoor. Die kuur doet werkelijk een wereld van goed. Zo sprekende trad heer Olly zijn vertrek binnen, dat nu weer helder verlicht was... en de verpleegkundige trok zich dreunend terug. Oh, ik voel me als herboren, hoewel ik niet zou weten hoe dat is. Uh, maar in ieder geval staat deze deur niet meer onder stroom... omdat ik nu een echte patiënt ben die lang gaat leven... omdat geld voor hem geen rol speelt, zodat de wereld er erg van zal opknappen. Wie de solbron heeft, heeft macht over vermogende oude stakkers... Dat zei Sikbok. Hij dacht natuurlijk dat ik ook zo'n oude stakker was, die toch niet begreep wat hij zei. Zodat ik met mijn vlug verstand... Ja, dat deugt hier niet. Dat voel ik heel fijn aan. Met zijn druppels wil hij macht hebben over arme stakkers als bovenbazen en leiders. Terwijl hij eenvoudige lieden links laat liggen. Stel je voor dat ik zo jong zou blijven als ik altijd geweest ben, terwijl anderen... Uh... Uh, uh, neem nu bijvoorbeeld mevrouw Dottel. Nee, daar mag ik niet aan denken. Professor Sikbok was bezig met het nemen van veiligheidsmaatregelen en sprak de verpleegkundige Gorm en Gort berispend toe. De stopcontacten werken niet, zodat ik de batterijen niet kan opladen. De radio is uitgevallen, de verwarming doet het niet en het ergste is dat de tv-schermen zwart blijven. Ik kan niet zien of er indringers zijn. Gorm heeft slecht werk geleverd en daarom lijkt het me rechtvaardig dat jullie het terrein gaan verkennen. Zal niet gaan. Het zijn hier om dokterswerk te doen. Oude versjouwen, klaaien rustig maken, solbaas helpen en zo. Wij zijn intellectuele. Geen leidingen knippen. Niks verkennen. Dat staat niet in onze CAO. Ga je zelf maar verkennen. Op hun stemgeluid opende heer Bommel de deur van zijn kamer om te kijken wat er aan de hand was. Ik heb wel wat anders te doen. Nee, als jullie niet willen, zal ik noodgedwongen robot moeten gebruiken, want het is nog nacht en ik kan de bovenbaascentrale niet bereiken. Maar dit terrein moet bewaakt worden. Er mogen geen indringers in en er mogen geen patiënten uit voordat ze betaald hebben. Heer Olly was voorzichtig naderbij geslopen, zodat hij alles gehoord had. Professor Sikbok merkte hem niet op. Hij stuurde de verpleegkundige geheimelijk weg en haastte zich terug naar de controlezaal om de robotregelaar in te schakelen. Er gloeide een rood lampje aan, maar het flakkerde nogal. Te weinig stroom. Ik vrees het reeds. Zijn de robots voldoende opgeladen, vraag ik me af. Er is een kla-kla-kla. Klaar voor, orders? Orders, kamers van patiënten afsluiten. Alles wat zich buiten beweegt, met stroomstoot onschadelijk maken. Herhaal. Orders, kamers van patiënten afsluiten. Alles wat zich buiten beweegt, met stroomstoot onschadelijk maken. Herhaal, orders, kamers van patiënten afsluiten. Alles wat zich... Het deugt hier niet. Dat zag ik nu eens net. Er mag niemand in en er mag niemand uit... Dat bevalt me niet, en dat gepraat over betalen stuit me ook tegen de borst, alsof mijn geld nodig heeft om jong te blijven. Op dat moment kreeg heer Bommel zijn eigen deur in het oog, hmm. waar een robot bezig was een sleutel uit het slot te trekken. Nou. Het ventje was verdwenen toen hij dichterbij kwam... Maar nadat hij vergeefs aan de deurknop gedraaid had, begreep hij dat de kamer was afgesloten. Dat is het toppunt. Het lijkt wel een gevaarlis waarin men niet eens in zijn cel kan. Die schikbok is een onderdrukker. Een tiran bedoel ik. Hmm, het wordt ochtend. Het licht is weer sterk genoeg voor verborgen camera's. Ik moet voorzichtig zijn, want mijn enige wapen is deze kom met pap. Hm, waarom draag ik dat stomme ding eigenlijk mee? Op dat moment hoorde Tompoes voetstappen tussen de rotsblokken aan de overkant van het bergpad. Een robot. Misschien kan ik harder lopen dan hij, maar ik weet niet waar naartoe. En er zullen wel meer van zijn soort in de buurt zijn. En die lui zijn elektrisch geladen. Hij dacht even na. Um... Daarop verliet hij zijn schuilplaats en liep brutaal op zijn achtervolger af. Deze stak zijn armen uit, maar Tompoes wachtte niet totdat hij een stroomstoot kreeg. Hij boog zich snel voorover, zodat de waterige pap uit zijn vaatwerk op het metalen hoofd van de ander kletterde. Zou deze list werken? Dan heeft het sjouwen met die pot toch nog zin gehad. Natuurlijk kon ook deze robot niet tegen vocht. Dat bleek toen hij vonkenschietend op de grond viel. Tompoes Poes schroefde hem het hoofd van de romp af... Zoals hij dat bij het fonteintje van Bommelstein geleerd had. Maar daar liet hij het niet bij. Hij stak zijn arm in de halsopening en ledigde het kunstfiguurtje zo grondig, dat de ochtend al begon te krieken, toen er tenslotte nog slechts een lege huls overbleef. En daarop begon hij met een puntige steen op de helm te slaan, totdat hij barstte. Heer Bommel had zich al die tijd in de stille gangen van de Solkliniek opgehouden, terwijl hij ervoor zorgde, dat hij niet werd opgemerkt door de rondwarende robots. Dat kostte natuurlijk veel van zijn zenuwen, maar zijn scherp verstand maande hem tot geduld. En dat werd tenslotte ook beloond, toen hij professor Sikbok, gevolgd door een van de verpleegkundigen, uit zijn kamer zag komen. Volg me, Gorm. Laat de gascilinder niet vallen. De ochtend breekt aan... En het is tijd om de grote sol zijn bedwelming te geven. Daarna zal ik de centrale bellen om de elektrische leidingen te herstellen, zodat de patiënten weer naar buiten kunnen. Wie is de grote sol? Ik moet nodig een list verzinnen, want ik sta overal alleen voor. Sikbok opende de deur van zijn inrichting en stapte naar buiten. Daar scheen de ochtendzon op de Konidistras. en een zacht windje blies de nachtnevels naar de plek waar ze hoorden. Ah, eh, gelukkig kunnen de kuurders niet uit hun kamers. Het sloten hebben hun voordelen. Dat geldt ook voor het zon dat ik degelijk heb laten ommuren. Stel je voor dat iedereen daar vrijelijk zou kunnen komen. Loop niet zo te zuchtig, Gorm. Het dragen van dat gascilindertje hoort wel tot je bezigheden volgens je CAO. En zo stijl is deze hoogte niet. Dank je, de kookook. Het bedwelmen van de grote sol is erg belangrijk, mijn waarde. Nu ben ik de enige die de wereld kan laten besturen door ouden die ik in de hand heb. Daardoor wordt het ontwikkelen van de trachionfusie straks mogelijk. Ah, mama'sje zeg. Ah. Dat hoorde ik nu eens net. meer. stel je voor dat iedereen daar vrij zou kunnen komen... Ik bijvoorbeeld een meer vol levenskracht, waar een grote sol bedwelmd woont. Zodat hier duidelijk iets misdadigs plaatsgrijpt waar ik een einde aan moet maken. Heer Olly sloop in de richting die de beide geneeskundigen genomen hadden. Maar wat hem verder te doen stond, wist hij niet. Want de list wilde nog niet komen. Een bobbel houdt van daden. Als het niet goed schiks kan, dan maar kwaad schiks. Met deze gedachte betrad hij de inrichting weer. En zijn toren groeide, toen hij in de gang achter de deuren het gebonk van opgesloten gasten waarnam. Hij versnelde dan ook zijn pas om het robotachtige figuurtje in te halen. Halt! Blijf staan, lummel! Geef hier je sleutel. Maak die deuren open, bedoel ik. Hoor je niet dat die leider eruit wil? Jullie hebben alle deuren afgesloten, zodat ik niet eens binnen kan in mijn eigen cel. Ah, dit is geen werk... Deze stakkers moeten bevrijd worden, want misschien is er één bij, die een list kan verzinnen, zodat ik niet langer overal alleen voor sta. Die uh, baas van je, Sikmok bedoel ik, is bezig met het bedwelmen van de grote Sol, die ik niet ken, terwijl hij zelf een misdadige onderdrukker van ouderen is, zodat ik er een einde aan wil maken. Jij wacht zeker totdat ik je bij je leuren pak, zodat ik stroom door mijn gestel krijg, hè? Ha, maar daar ben ik te slim voor. Ik heb je persoonlijk kortsluiting gemaakt door water tegen mijn deur te gooien. Uh, uh, soep bedoel ik. De robot gaf geen antwoord. Hij had een collega in het oog gekregen en daar ging hij recht op af. Ach, ach, wat. Ik kan net zo goed mijn mond houden, want jij bent maar een robot zodat mijn gal overloopt, die ik niet voor me kan houden. Zijn mechanische metgezel stak een hand uit en greep de sleutel die zijn soortgenoot in de hand hield. De laatste maakte geen tegenwerping. He. Hij stond er tamelijk slap en lusteloos bij, He. en heer Bommel keek verbaasd toe. He. Ik had niet verwacht dat die lummel zo gehoorzaam zou zijn. Dat moet toch de invloed zijn die van een heer in de kracht van zijn leven uitgaat. Terwijl hij daar nog over nadacht, had de robot de sleutel in het dichtstbijzijnde slot gestoken en omgedraaid. De deur werd met geweld opengerukt. En op de drempel verscheen de bekende grootondernemer, Steinhakker. Oh, wee, wee! Je hey. zei hier, Hakker! Wat is je spel deze deur? Dat is toevallig dat u ook hier bent, bedoel ik. Ik wens <laughs> niet! Wat ja. voer je uit, terwijl je mij in mijn kamer hebt laten opsluiten? Nee, ik voer niets uit. Ik zorg dat de kamers weer opengemaakt worden. Omdat ik tegen het misdadig onderdrukken van ouderen ben. Zodat ik stank voor dank krijg. Inderdaad was de robot verder gegaan met de sleutel. En de volgende gast die zijn kamer kon verlaten was de heer Fant Mammoetsohn. De eigenaar van de Rommeldanse Courant. Bommel? Ja. Jij ook hier. Waarom hebben ze ons opgesloten? Eh. Hoort dat bij de kuur? Oh, oh nee. daar is het OVW achter. Nee, nee, maar nee. dat neem ik niet. Nee, maar... Ik haal de ondernemersbescherming en de oordendienst erbij. Meneer Steinhakker. Ik wil mijn advocaat Nou, dat gaat me wat ver, ik. Ja. ik wil alleen maar weten of er een nieuwtje in zit... ...dat ik door kan bellen. De ontwerper van deze kuur is dokter Sikbok... Ja. ...en niet de heer Bommel, ja. dacht ik. Maar, maar, maar heren, ik wil toch alleen maar het goede? Ik, ik heb u laten bevrijden om... Onze kuur dreigt een juistere zaak te worden... Nu u blijkt dat OBB-rachtig... Dit. Alge zou hier zeker een zappig stukje over kunnen schrijven. Maar is het wel verstandig hierover iets te publiceren? Waar is de wetenschappelijke controle over de solwaterdossering? Daar gaat het om. Meekomen naar uw kamer. Moeten praten. <laughs> praten? Ik dacht dat jouw soort alleen maar woorden kon zeggen. Zoals de meeste eenvoudige lieden. Wie heeft er nou ooit gehoord van een robot die kon praten? Zegt u zelf... Maar goed, hier is mijn kamer. Tompoes, zat jij in die robot? Wie had dat kunnen denken? Ik dacht dat je nergens was. Zodat ik me hier alleen met vreselijke zorgen aan het verjongen overgaf. Omdat ik op allerlei misstanden stuitte... De solkuur deugt niet, jonge vriend. Ik weet er alles van. Oh. En nu begrijp ik het helemaal. Huh? Die zogenaamde tovenaar die ja. het solmeer heeft afgesloten... Ja. is niemand anders dan Sikbok. Dat was waar, zoals we weten. De geleerde had zich naar de muur begeven... die het meer omsloot... en hij begon de deur te openen met een grote sleutel... die hij op zak had. Op dat moment viel zijn blik echter op een groepje kuurgasten... dat druk pratend over het grasveld zwermde... En hij bleef onaangenaam verrast staan. Hé, hey, wat betekent dat? Ik had toch bevel gegeven om alle kamers te sluiten? Er is iets niet in de haak. Ik moet onmiddellijk opbellen, want ik moet technische hulp hebben. Met deze gedachte haaste hij zich terug naar zijn kamer. Onderweg een slap geworden robot oprapend. Toen hij binnenkwam, zag hij dat patiënt Steinhakker met de telefoon bezig was. En zijn verwarring maakte plaats voor woede. Geef mij dat apparaat! De robots en mijn controlesysteem werken niet door gebrek aan stroom. Ik moet de technische dienst wel... Ik moet de orde dienst hebben. Het is hier een bende. De zononderneming loopt gevaar. De orde dienst, ja. De technische dienst! Zonder mijn leidingen kan ik niet werken. De camera's en de sluitingen doen het niet. Het is een noodtoestand. Waar is Gorm? Ah, daar ben je! Wat? Heb je de deur van het zalm meer gesloten? Ik heb bij de sleutel in de slot laten zitten. omdat ik onmiddellijk op moest bellen. Sleutel? Nee, niks gesloten. Had daar geen opdracht voor. Zou doen. Ga onmiddellijk die deur sluiten! Haal de sleutel! En geef hier die telefoon! Maar grootondernemer Stijnhakker was niet gewend om zelf toegesproken te worden. Er ontstond er nog een kleine worsteling ...die eindigde in een onwaardige valpartij... ...waarbij de telefoonhoorn ernstig beschadigd werd. Ei. Hey, kijk nu toch eens aan. Nu zitten we nog zonder verbinding ook. Hoe kan ik op deze manier de kuur verder leiden? Ja, luidt niks. Want mijn geld heb je de zaak hierop kunnen zetten. En ik heb het hier te zeggen. Geld? Verjonging is de taak van de wetenschap. En niet van geld. Mijn wetenschap heeft uw verstenigingsproces op tijd kunnen afremmen. En als ik u was, zou ik de beleefdheid niet uit het oog verliezen. Jouw wetenschap? Ja, ja. Je zal de grote Sol bedoelen die je met mijn geld gevangen houdt. Kijk, heer Olly, daar achter die muur wordt de grote Sol gevangen gehouden. Ah. De moeilijkheid is nu alleen om over die muur te komen. Kom, kom. Het zal niet moeilijk voor je zijn om even een list te bedenken... die ik zelf zou kunnen verzinnen als ik mijn zoldruppels op tijd had gehad. Trouwens, de sleutel zit in de deur. Dat zie ik nu eens net. Nu kan ik zonder moeite naar het meer, zodat ik mijn druppels niet meer nodig heb... terwijl ik net zoveel zolwater kan krijgen als ik lust. Tompoes wilde hem volgen, maar op dat moment naderde de verpleegkundige Gorm... ...die een gascilinder torste. Deur is gesloten. Hm? Niet daar naar binnen. Mag niet, van baas. Waarom niet? Mag niet. Moet sleutel halen. <haha> Je weet het niet, al heb jij dan ook een witte jas aan. Meer is te groot. Druppels zijn goed, maar meer drinken is gevaarlijk. Uit de weg jij. Hij hief een arm op, maar voordat hij iets had kunnen doen... ...drukte Tompoes op de knop van de gascilinder... ...zodat de verpleger geheel beneveld raakte... Terwijl Gorm ontspannen tussen de bloemen zakte, begon Tom Poes de gascilinder naar de muur te slepen. Hij begreep dat er haast bij was, want heer Bommel had de deur geopend en snelde naar het meer om daar ongeremd van de solkuur te gaan genieten. Oh, ik moet hem tegenhouden. Als de normale portie één druppel per dag is, dan is een heel meer beslist te veel. En wie weet wat de gevolgen zullen zijn. Hm, de andere kuurgasten beginnen trouwens in de gaten te krijgen dat de deur naar het meer open is. Ik moet ze voor zijn... Dat lukte hem op het nippertje. Want nauwelijks had hij de deur achter zich dichtgegooid... en de sleutel omgedraaid... of de heer Fant begon aan de andere kant op het houtwerk te bonken. Doe open! We hebben allemaal hetzelfde recht om jong te blijven. En we hebben ervoor betaald. Doe open! Tompoes stoorde zich niet aan hem. Hij wierp de cilinder in het gras... Maar toen hij zich naar de oever keerde, zag hij heer Olly reeds in een fraaie duikhouding te water springen. Niet doen! Niet drinken! Het meer is gevaarlijk! Het was te laat. De kurende heer verdween onder de oppervlakte. En toen hij na enkele ogenblikken opgezwollen bovenkwam, veegde hij zich met een verheerlijk gelaat de mond af. Tompoes herinnerde zich de vorige keer dat heer Bommel te veel soldruppels had genoten... ...en de angst sloeg hem om het hart. Hmm. Als ik gekke dingen ga doen... ...dan moet ik proberen ze voor iets goeds te gebruiken. Uh... Vlug, heer Olly! Uh, we moeten de grote zool bevrijden! Net wat ik dacht. Je kunt op me rekenen, jonge vriend. Vooral nu ik alle druppels tegelijk heb gehad... ...en mijn kuur dus uh, eigenlijk over is. Hij volgde Tom Poes naar de spelonk... ...en keek in de duistere opening. Hier zit hij dus gevangen... Ja, maar we moeten erg voorzichtig zijn. Hij heeft vanmorgen nog geen versuffend gas van Sikbok gehad en daarom zal hij wel gevaarlijk zijn. Natuurlijk vertrouwt hij ons niet en dan is hij tot alles in staat. Dat is mogelijk, maar aan de andere kant ben ik na mijn kuur ook tot alles in staat, zodat ik bergen kan verzetten. Daar was ik al bang voor. Hebt u werkelijk zin om bergen te gaan verzetten? Het is vreemd. Ik voel me eigenlijk net als anders, wanneer ik me gewoon voel, bedoel ik. Oh, dat is prettig. Ik was bang dat u rare dingen zou gaan doen nadat u al dat zolwater gedronken had. En daar hebben we nu geen tijd voor. We moeten de grote zol vinden voordat ze de deur openbreken. Huh? Ik hoor een stem. Een soort stem bedoel ik. Ergens in deze grot. We moeten erg voorzichtig zijn. Iemand die over het eeuwige leven beschikt moet wel gevaarlijk zijn. Hoewel ik zelf natuurlijk niet minder gevaarlijk ben... Nu ik het eh, eeuwige leven gedronken heb, terwijl ik me weer geheel de oude voel. Heel gewoon, bedoel ik, zodat ik niet begrijp wat de jonge vriend bedoelde. Maar hij had gelijk dat we op moeten schieten. Dat was waar, want professor Sikbok was in grote ongerustheid naar de toegang tot het Solmeer gerend, omdat hij vreesde dat zijn onbetaalbare solkuur uit de hand begon te lopen. En die vrees werd er niet minder op... toen hij de verpleger Gorm bij de deur in het gras zag liggen. Omringd door dokter Lapidar en de heer Fant. Uw assistent heeft het bewustzijn verloren. Maar ook zijn gascilinder en de sleutel. Er is gevaar. Men is het zoolmeer binnengedrongen. En de gevolgen zijn niet te overzien. Ja, er is iemand door die poort naar het zoolmeer ja. gegaan. Hij gooide me de deur voor de neus dicht. Maar ik weet... Wie het was, het is een streek van OVB. Ik had hem direct in de gaten. Liep alleen in de gang toen alle deuren waren afgesloten. Hij is bezig met een rachtfijn spel... ...naar de prijs van de solkeur als een raket omhoog zou jagen. Natuurlijk, de patiëntbommel. Die poort moet open, want de leider heeft zich daar ingesloten... ...met een grote sol die nu weer vrij kan komen. Dat zou het einde van deze zegenrijke kuur zijn. De deur moet worden ingebeukt, heren. Ei! Vlucht toch! Uw jeugd staat op het spel. Inderdaad was heer Olly bezig de grote sol te bevrijden. Gewapend met een stenen knot sloop hij moedig door de grot naar de rotspunt waar achter Tom Poes verdwenen was. Kalm maar. We zijn gekomen om je te bevrijden. We moeten opschieten. Voordat Sikba komt, moet je in veiligheid zijn. De jonge vriend heeft hem gevonden. Hij denkt zeker dat hij hem met zoete praatjes kalm kan houden. Maar de toren van iemand die over het eeuwige leven beschikt moet vreselijk zijn. Pas toch op! Ik, ik heb nu wel een solcuur gebruikt, maar ik heb een erg gevoelige stijl. Je moet daar toch wat meer aan denken. Vooral als we bezig zijn een grote sol te bevrijden. Terwijl het buiten weert. Nee, het onweer niet. Dat gebom komt van de poortdeur die ze bezig zijn open te rammen. Oh. We moeten opschieten. Ja. Um, als u nu even de grote zool in veiligheid brengt, ja. zal ik proberen om ze met het versuffingsgas tegen te houden. Net iets voor de jonge vriend, om het gevaarlijkste aan mij over te laten bedoel ik. Hoewel ik levenswater gedronken heb, zodat me eigenlijk niets gebeuren kan. Zeg nu zelf. Zo sprekende schuifelde hij voetje voor voetje naar de achterkant van het rotsblok, maar tot zijn verbazing was daar niets anders te zien dan wat losse stenen. En daaruit klonk een waterig stemmetje op. Heb je levenswater gedronken? Uh, ja, uh, veel, heel veel. Maar er kan niets meer gebeuren, als u begrijpt wat ik bedoel. Als je veel gedronken hebt, helpt het niet. Huh? Eén druppeltje geeft leven, uh -huh. een meer vol druppels geeft water. Uh, bedoelt u soms dat het niet helpt om uit het meer te drinken? Dat helpt niet. Oh. Te veel leven maakt leven kapot. Bent u de grote Sol? Waar bent u eigenlijk? U zit me ergens voor de gek te houden, dat heb ik heus wel in de gaten. Maar hoe kan ik u redden als ik u niet zien kan? We moeten opschieten. Hij had gelijk. De deur die toegang tot het zoolmeer gaf, begon al aardig bol te staan onder het gedreun. En toen Tom Poes naar de gascilinder rende, hoorde hij boven zich een naderend geratel dat hem bekend voorkwam. Helikopters, ook dat nog. We maken hier niet veel kans. Hoe moet dat aflopen? Dat was natuurlijk de vraag. Als het aan professor Sikbok en zijn kuurgasten lag, dan zou het zeker slecht aflopen. Want de kans op een lang leven liet natuurlijk niemand zich graag ontgaan. Zo kwam het dan ook dat vele hooggeplaatste en vermogende lieden zonder morren heen en weer draafden om de poort open te beuken. Alleen de heer Stijnhakker ontrok zich aan de bedrijvigheid, omdat hij voelde dat een belangrijke zaak bezig was uit zijn vingers te glippen. Heer Bommel was zich niet bewust van het gebeuren buiten de grot. Na een poosje tussen de stenen gewoeld te hebben, kwam hij bij een plek waar het grondwater omhoog borrelde. En daar vond hij de grote sol. Tot zijn verbazing was het maar een klein figuurtje dat tamelijk klam aanvoelde toen hij het aan het daglicht bracht. Ik, uh, ik, ik had u heel anders voorgesteld. Veel, uh, veel groter van gestalte bedoel ik. Iemand die over het eeuwige leven beschikt. Uh, Niet eeuwig Hmm? Een klein poosje maar. Jullie overdrijven oh. alles zo. Ik hik alleen maar bitterbellen in het riviertje dat hier uit de grond komt. Daardoor is het rivierwater goed tegen slijtage. En een bitterbelhikker hoeft niet groot te zijn. Oh. Een paar kleine belletjes zijn al genoeg. Ah. Maar ik wil weg. Oh. Elke morgen komt hier iemand met een groot postuur om het te versuffen. Hmm. Omdat hij niet wil dat ik vertrek. Oh. Goed leven is beter dan lang leven. Hm? Maar dat postuur maakt geld van lang leven. Ha. Daarom wil ik weg. Laat dat maar aan mij over. Ik ben hier gekomen om u in veiligheid te brengen. Het zag er echter naar uit dat dat niet gemakkelijk zou gaan, want op hetzelfde moment barstte de voordeur open. En terwijl zo'n poes geschrokken achteruit dijnsde. Botste boven hem de beide helikopters tegen elkaar. De binnengedrongen kuurgasten zagen het Solmeer zacht kabbelend voor zich liggen. En zonder zich te bedenken stormden ze erop af. Halt! Niet van dat water drinken! Dat is gevaarlijk! Het gaat om de juiste dosering van de druppels. Het aantal moet langzaam worden opgevoerd, anders missen ze hun uitwerking. Als je te veel drinkt, heeft de kuur geen resultaat. Jullie overdrijven alles. Liever een heel meer dan een paar goede druppels. Liever een lang en log bestaan dan een kort en nuttig leven. Liever een groot droog postuur dan een kleine vochtige zool. Zelfs het licht drijft hierover. Om bitterbellen af te scheiden moet ik in een... Prettige, donkere, vochtige ruimte leven. Oh, als het hier buiten te licht is, zal ik u zo lang in mijn zak stoppen. Dat is ook gemakkelijker in het dragen. Het is hier te droog. Maar heer Olly schonk geen aandacht aan de grote zool in zijn zak... omdat hem duidelijk werd dat er in het meer iets niet in orde was. Dat kan daar aan de hand zijn... Daarnet was alles nog kalm en rustig. Er werd alleen op de deur geklopt, zodat Tompoes ging kijken. En nu dit. Wat zijn dat voor vliegtuigen? Dat is... Dat was de technische dienst die ik had opgebeld. Heer Bommel begreep dat hij dit terrein beter zo spoedig mogelijk kon verlaten... en hij haaste zich naar de poort. Maar op het moment dat hij de gevallen deur had bereikt... werd de ingang verduisterd door de heer Stijnhakker... en de verpleegkundige Gorm... ...die weer tot zichzelf gekomen was. Daar heb ik je. Nadat je alles in het water hebt laten vallen... ...wil je er dus uitknuipen, hè? Ik wil wetten dat je het geheim van het eeuwige leven bij je hebt. Ik ken je streken. Pak hem, Gorm. Laat hem niet ontsnappen. Met enige moeite zette hij de gascilinder overeind... ...en terwijl heer Olly zich met een kreet voorover liet vallen... ...richtte Tompoes het apparaat op de verpleegkundige... Deze wachtte niet totdat er op het knopje gedrukt werd, maar keerde zich om en haastte zich weg. Het was duidelijk dat hij er genoeg van had om voortdurend verdoofd te worden. Houd jij! Blijf staan! Je bent ontslagen! Kom, heer Olly, we moeten hier weg. Net wat ik zelf al dacht. Wat is het daar toch voor een bende? Alles drijft over. Dat zei de grote Sol ook al. Waar gaan we eigenlijk naartoe? We gaan naar het land van de Sollen. Oh. Dat ligt aan de andere kant van de schuifdeur en hm? die is weer aan het zakken omdat er niet voldoende stroom op staat. Oh. We kunnen er gemakkelijk overheen. Ah. Hm. Oh. Het trekt me niet aan. Ik heb iets anders op het oog. Ik heb met levensgevaar de grote sol in mijn zak gestoken en nu wil ik hem veilig naar huis brengen. Op Bommelstein kan hij zich zonder gevaar ontplooien in een gastvrije omgeving waar ik in stilte veel goeds kan doen. Eh, zeg nu zelf. Hm. Hm? Dit land hier is een betere omgeving voor hem. Nou. Hij hoort bij de Soller. Ja. En in stilte goed doen is er niet bij. Hm. Hij kan alleen maar zorgen dat je langer kunt draven. Op dat moment hm. klom een jonge Sol over de gezakte deur. Aan de pot die hij op het hoofd droeg was te zien dat hij bezig was met het rondbrengen van voedsel. Maar zijn nieuwsgierigheid naar het land aan de andere kant was kennelijk groter dan zijn plichtsgevoel. Heer Olly besloot hem op zijn gemak te stellen. Uh, mijn... Uh... Mijn naam is uh, Bommel. Ik heb over u gehoord van mijn jonge vriend hier. Over die pot bedoel ik, waar het eten voor de ouderen in zit. Nou, gesolden. Ja. Ik moet er nog vijftien doen. Ah. Het leven is moeilijk als je jong bent. Ja. Vroeger was dat anders. Hm. Toen hadden we de grote sol die in het meer woonde. Nee, niet meer. Heer Bommel heeft hem gered. Ach, ja. Ik begreep dat hier vreselijke toestanden heersten... en ik voelde dat ik iets moest doen. Hier is hij. Ik heb hem bevrijd... zonder aan mijn eigen leeftijd te denken... nadat ik een bad in het meer had genomen... waar ik niets van merk. Ik moet water hebben. Hmm. Anders kan ik geen bitterbellen afscheiden. En een mooie, vochtige, oh. donkere ruimte om in te wonen. Hmm. Hij bedoelt je pomp. Onze pomp. Mm -hmm. Ja, natuurlijk. Daar is een prettige donkere ruimte en niemand zal hem daar zoeken. Hij greep zijn etenspot en goot die leeg in het gras. Hierin zal ik de grote zon naar huis dragen. Oh. Het zal een groot feest worden. Ja. Alle oude gezolden kunnen nu weer kracht krijgen... en het is uit met het gedrag van de jongeren. Ja. Bommel is een grote held. <laughs> oh. En moet meekomen naar het feest. Nou. Oh, als u zo aandringt. Nee, nee, daar is geen tijd voor. He? We gaan naar huis. Dat, dat is een heel eind lopen. He? Vervoer is er niet. En we moeten oh. een weg nemen waar niemand ons zoeken zal. Oh. Heer Bommel liet zich met tegenzin meetrekken. De vallei in. Kom... Daar had hij gelijk in, want de naargeestige sfeer die over het Solmeer hing... was het gevolg van zijn ingrijpen. Overal waren kuurgasten te zien, die aangeslagen op de oever klommen... en professor Sikbok staarde met ontzetting naar de Solmeter die hij te water had gelaten. Afgelopen. Het levenswater is krachteloos geworden. Geen wonder. De hele komt waarvan de ordendienst is erin gesmakt. En wie zijn schuld is dat? Huh? Het is de schuld van OBB. Er is één kans. Als de grote Zolle er nog is, kan alles nog goed komen. Ach, wat? OBB is om voor geweest. Er moeten andere maatregelen genomen worden. Waar sta je daar, Gorm? Ga helpen. ophalen. Wat? Door de groeiboel met de telefoon hier zijn de technische en de orde die ze op elkaar gestoten en in het meer gedonderd. Neem de motor waarmee je gekomen bent en stuur de grote hele hier naartoe. De zaak moet worden ontruimd. Kijk onderweg uit of je OBB ziet en keer hem binnenstebuiten. Hij moet een grote zo bij zich hebben en die is van mij. Schiet hem! Ik ga intussen de voorraad zoldruppels zoeken, die sickbok ergens verborgen houdt. Terwijl AWS zo zijn maatregelen nam, had de geleerde de grot onderzocht. En nu stond hij neerslachtig bij de bron waar de grote sol zijn verblijf had gehad. Niets. Hij is verdwenen, zodat ik niets meer kan beginnen. Het enige wat mij overblijft is de voorraad soldruppels die ik in mijn kamer verborgen heb. Tom Poets had intussen een weg door de bergen opgezocht. Oh. Hier zullen ze ons niet vinden. Oh. Het is een beetje klimmen, ja. maar het is veel veiliger dan de hoofdweg hier beneden. V veiliger. Ja. Oh, alles ja. draait. Het is hier, hier, hier hoog. Oh, de diepte graapt me aan. Oh. Huh. Gewoon een beetje duizeligheid. Ja. Dat went wel. Oh, voel me lang niet goed. Ik heb behoefte aan een, aan een flesje. Had ik maar wat druppels meer genomen? Huh. Onzin. U hebt in het meer zoveel gedronken dat ja. druppels u niet meer helpen. Nee, maar... U bent wie u bent. Oh. En daar moeten we maar het beste van maken. Uh, oh, kijk, daar heb je het al. Wat? Die verpleger gaat zeker hulp halen op zijn motorfiets. Ik, ik, ik ben wie ik ben. En dat moet je niet zo gevaarlijk doen. N niet doen. Krijgt er de drein van? De... Denk je dan nooit aan een ander... Tom Poes nam oh. hem bij de hand en daarna ging het beter, oh. zodat oh. hij verder kon klimmen terwijl de dag verstreek. Oh. Toen de maan opkwam, waren oh. ze dan ook boven de wolken en kwam er een bergtop in het zicht. Hier bevond zich een vlak stuk. En omdat daar een gemakkelijke boomstam lag, besloten ze er de nacht door te brengen. Oh. Heer Bommel had het zich net een beetje gemakkelijk gemaakt toen hij een vreemd geratel hoorde. Oh, daar is die motorfiets weer. Nee, het is een grote helikopter. Die gaat natuurlijk de kuurgasten van Sikbok halen. En ik dan? Wat heb ik daaraan? Ach, waarom laat je me hier in de vreselijkste gevaren rondklimmen? Omdat ik bang ben dat de andere gasten u niet zo aardig zullen vinden. Nee, dat is waar. Omdat ik een eind aan de gevangenschap van de grote sol heb gemaakt. Oud worden ten koste van anderen stuit mij tegen de borst. Al zou mijn eigen gezondheid er ook onder lijden. Professor Sikbok had geen last van zulke gevoelens. Hij had gewacht tot de laatste kuurgast het huis uit was en daarna verliet hij zijn kamer om zijn voorraad solwater te halen. Maar toen hij op de gang kwam, zag hij tot zijn ontzetting de verplegers Schort en Gorg met een bovenmaatse fles uit de kluis komen. Voor AWS. Uh, alles hier is betaald door AWS. Ja. Zodoende. Heer Bommel en Tom Poes hadden de volgende morgen geluk. Want toen ze de berg afkwamen, troffen ze een passerende landbouwer die voor goed geld genegen was hun een lift te geven. Ze hadden nog niet ver gereden toen Tom Poes boven hen een helikopter opmerkte. Daar gaan de Kuurders. Terug naar de bewoonde wereld. Ik wil wedden dat ze de laatste voorraad zolwater bij zich hebben. Daar heeft AWS natuurlijk wel voor gezorgd. Ja. Maar ik ben benieuwd of Sikbok er ook bij is. Oh, vast niet. Die zal niet rusten voordat hij de grote zol gevonden heeft. Want die was zijn enige bezit. Sikbok deugt niet, jonge vriend. Hij wil geld verdienen met iets dat niet voor geld te koop is. Heer Bommel vergiste zich. Toen de helikopter opgestegen was, maakte de geleerde zich reisvaardig... en verliet broedend de uitgestorven inrichting. De wind blies klamme mistwolken over het bergpad en deed zijn mantel fladderen... Maar de miskende hoogleraar sloeg daar geen acht op. Hier kan ik niet blijven. Alles hier is betaald door ABS in ruil voor een afgeronde kuur. En die heb ik niet kunnen leveren... door de verdwijning van de amfibische levensvorm... die de inboorlingen de grote sol noemen. Het wezen scheidde onbekende bitters af die ik had kunnen ontwikkelen. En dan had ik de trachionfusie kunnen bekostigen. Die moet er komen... Maar men zal nog van mij horen. Na een vermoeiende rit kwamen heer Bommel en trompoes laat in de middag bij Bommelstein aan. Eindelijk thuis. Mm -hmm. Ik ben inwendig dadig gekneusd, zodat ik gebroken zou zijn wanneer ik geen solkuur gedaan had. Die hebt u niet gedaan. Hm? U hebt uit het meer gedronken, uh. zodat u weer gewoon bent zoals u altijd was. Uh. Er is één ding dat me dwarszit. zit. Ik voel me een beetje schuldig, omdat al die andere leiders in dat meer helikopters op het hoofd kregen, voordat ze beter waren. Welkom thuis, heer Olivier. Ach. Heel toevallig is uw voertuig oh. net vanmiddag gebracht. Het raarste karwei dat hij ooit had opgeknapt, deelde de garagepersoon me mede. Ik was al bang dat hij moeilijkheden had gehad, omdat hij die plaatsvervangende arts- en verkanter had geschroefd. Hoe voelt u zich? Uh, uh, uitstekend. Gewoon weer zoals ik altijd was. Omdat ik een zolkuur gedaan heb en over de bergen moest vluchten. Terwijl ik me afvraag of iedereen nu uh, erg boos op me is. Uh, probeer het eens. Hm? U kunt bijvoorbeeld de burgemeester en fant uitnodigen voor een etentje. Op een avond, niet lang daarna, kon men op de weg naar Bommelstein een zich voortreppende gestalte waarnemen. Het was professor Prillewitskowski, die trompoes wilde spreken en hem niet thuis getroffen had. Dat ziet ja daar recht feestelijk uit. De lichten schijnen uit op een ontvang en verlicht is de kleine daarbij. De goede avond, maartijd, mijn heerschappen. De... Tom Pus heeft mij verzocht een artsenheid te analyseren en dat heb ik gemaakt. Ah. De middel blijkt een ongehoorde hoeveelheid hormoonbitters te bevatten, ja. Oh. Maar hebben de heerschappen een ongeluk gehad, men ziet er geschamd en bebutst uit. Geluk, oh, wij een ongeluk. Oh, geen ongeluk, niet met de pers Het komt allemaal van te veel hormoonbitters, die de grote sol bitterbellen noemde, en die voor veel geld door een kwakzalver aan de man werden gebracht. Ongehoord! Deze bitters zijn ja niet wetenschappelijk geproefd en hmm. kunnen schadelijk zijn voor. Er is geen gevaar meer. Ik heb er persoonlijk een eind aan gemaakt doordat ik het meer heb laten ontzollen. Maar gaat u toch zitten, professor. Er is eten genoeg. Wat jij, Joost? in de hoofdrollen Mark Rietman, Jacob Derwig en Krijn Ter Braak. Regie Stef Visjager. Editing Frans de Rond. Voor alle informatie en podcasting hoorspelbommel.nl. Bommel wordt mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroep en de Stichting Het Toonder Auteursrecht. <middels>